Ja, een beetje minder dan de laatste tijd, maar wel goed. Is het waar? Dat is vervelend. Maar. In het centrum van Antwerpen is gisteravond een lichaam uit het water gehaald aan het Steenplein. Iemand die voorbij kwam, zag het drijven, waarna politie en brandweer ter plaatse kwamen. De omgeving werd een tijd afgesloten, zegt Wouter Bruins van de politie. Het was toch een beetje respectloos dat mensen op een wandelbrug bijvoorbeeld stonden te kijken en foto's namen, filmpjes maakten. Dus ze hebben ervoor gezorgd dat zij uit de omgeving verwijderd werden, een ruime perimeter ingesteld, zodat de politie kon starten met het bergen van het lichaam en natuurlijk ...met te achterhalen uh, wie de persoon was die in het water is gevonden. Er zijn nog geen details bekend, behalve dat het een vrouwenlichaam zou zijn. De meeste kleine en middelgrote ondernemingen zien de nieuwe koopkrachtpremie niet zitten. De federale regering besliste al dat bedrijven vanaf juni hun werknemers kunnen laten delen in hoge winst. Ze krijgen dan één keer een cheque van maximaal 750 euro personeelsdienstenbedrijf SD Works ondervroeg meer dan 700 bedrijfsleiders en daaruit blijkt dat maar 1 op de 10 die premie wil gebruiken. 1 op de 10 geeft eigenlijk aan dat zij wel positief staan he, tegenover die koopkrachtpremie en ook wel van plan zijn om die te geven. En dat zijn ook wel bedrijven die inderdaad ook wel he, zo van als het goed gaat met het bedrijf willen wij dat ook wel kunnen delen met onze werknemers en daar geeft inderdaad de meerderheid wel aan om dan toch voor het maximumbedrag te willen gaan, absoluut. In Frankrijk woedt een grote bosbrand in de Pyreneeën in het zuiden van het land. Het is er al een lange tijd zeer droog. De brand is gisterochtend ontstaan en wordt aangewakkerd door sterke wind bijna duizend hectare natuur is aangetast. Omdat het vuur dichter bij huizen komt... zijn 300 mensen geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. En in het voetbal hebben de teams in de top drie... Racing Genk, Union en Antwerp allemaal gewonnen. Union versloeg zijn ruim met 2-1. Racing Genk klopte Anderlecht met 5-2. En Antwerp haalde het van KV Kortrijk met 1-0. Antwerp trainer Mark van Bommel was tevreden. Nou, ik vond het ook goed. We moeten het alleen veel eerder afmaken. Daardoor blijft het lang een wedstrijd... Het was wel een wedstrijd waar het soms op en neer golfde. Ja, dat wilden we in principe niet. Ik denk dat we best wel de controle gehad hebben. Uh, geen kans. Ja, schot van buiten de 16, denk ik. Ik denk dat gewoon een dik verdiende overwinning. Het is jammer dat je niet voor rust al met 2-0 voor staat, dan wordt het heel makkelijk. Nog gisteren werd KV Mechelen aan Gent 1-1. Daardoor heeft Gent de beste kansen voor het laatste play-off 1-ticket. Gent en Club Brugge hebben evenveel punten, maar de Gentenaars hebben één match meer gewonnen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Bij een zwaar verkeersongeval op de A12 in Meissen is een van de bestuurders om het leven gekomen. En vanmorgen wordt er veel verkeershinder verwacht in Leuven, want daar staat te werken aan een van de drukste kruispunten op de ring. Aan de Tiense Poort is dat. Vandaag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. We houden het meestal droog op een lokale bui na... bij maxima tot 14 à 15 graden lokaal. Meer nieuws uit vlaams Ramadan en Brussel. hoor je binnen een half uur. 15 graden, eindelijk een beetje zon. Uh, het is koud, hè? Nee, ik... Jawel, het is echt koud geweest de voorbije dagen. Ligt het nu aan mij? Eergisteren heb ik in mijn short in, in de tuin gezeten... Hè? Ja, zaterdag. Ik vond het eigenlijk ook wel koud hoor. Ja, je, ja. je hebt een tuin in Tenerife. Wat goed is. <laughs> wat goed is. Drie over zes. Goeiemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goeiemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hé, hey, hé. Hey. 300, ja, de vroegste vraag. Goedemorgen, lieve mensen. Fijn dat je er weer bent. Het is veel te lang geleden. Dus ik ga gewoon vragen. Hoe is het met jou vanmorgen? hoe uh, is het met jou vanmorgen? Goed, dank ja, je. Ja, Hoe is het met jou vanmorgen? Ja, goed. Ja, maar je kan dat toch niet zo snel beantwoorden. Als je echt vraagt hoe gaat het met jou, dan moet je toch iets uitgebreider antwoorden. Maar we laten dat aan de luisteraar vandaag. <lacht> vind ik vind het belangrijk. We vragen het veel te weinig aan elkaar. Dus hoe gaat het? Deel het nu in de app van Radio 2 Savakus. Zo, dan zal het er goed los oh, so, van so, so. Ja, hoe is het met jou, Peter? Oeh, dat is een lang verhaal, Peter. Jawel! goeiemorgen, dat nee, nee. Ja, goed, goed. Hee hee, VRT Radio 2 Ja! Goeiemorgen, morgen. Het gaat altijd goed hoor. Kom maar binnen. is midnight run 8 over 6 Radio 2 Goeiemorgen Goeiemorgen morgen Radio 2 is uh... Hallo, ik ben Koen Krukken. Nee, nee, het was uh, Rasputin. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je maandag begint. 17 april vandaag, het is de dag dat je hoort op Radio 2 dat er nu al bosbranden zijn in Frankrijk. Dat is vroeg. Het zou deze week echt gewoon beter weer worden, toch ook warmer, meer zon. Er zijn de zomerkleren al klaargelegd? Zeker, die liggen altijd klaar. Ja, ligt die niet in aparte kasten en zo? Ben jij zo iemand die zijn kasten dan omwisselt? Ja, de trui die, die verhuist dan naar boven bijvoorbeeld. Alleen de, de, de laden erboven, ja. En niet zo heel veel kleren, hoor. Nee, daar nee. geloof ik niks van. Ja, dat is niet zo heel veel. Alleen hmm. nee, nee, waarom geloof je me niet? Nee, Charlo, denk jij dat hij bijna geen kleren heeft? Ik geloof dat niet. Dat heb ik doe er ook meteen Fake news. heel veel weg. Ik geef, er, uh, oh, ja, okay. ik geef heel veel kleren weg aan de mensen die het nodig hebben in koude landen. Dat. Zo die uh, dingen met leren lappen op en zo. Dat bijvoorbeeld, ja. Zo, een beetje een gekke soort nieuwe schooldag voor uh, kleuters die weer instappen vanaf vandaag. Na de, na de schoolvakanties mag dat weer. Maar we vroegen jou vooral, hoe gaat het, lieve luisteraar, op dit moment om 12 over zes op maandagochtend. Ja, we kregen toch wel wat reactie, Peter, want jullie zijn non-believers van mensen die effectief zeggen, zaterdag was het niet koud, ik heb een korte broek en met korte mouwen gefietst, zegt Michel, en ook Danny zegt, uh, ja. ja, die stuurt eigenlijk een foto van zijn thermometer, het was 18,4 graden, maar we vroegen eigenlijk hoe gaat het met jullie en Danny van Langenhaker zegt, hier alles goed vandaag, genieten van twee dagen vakantie, altijd mooi meegenomen. Lijker, zegt Rinilde, uit Hasselt, goedemorgen Rinilde. Goedemorgen Peter. Lekker geslapen, Nielde. Heel goed. Maar nog belangrijk, je hebt een kindje mogen verwelkomen, vertel eens. <laughs> ja, dat kindje dat is 1 februari geworden. 1 februari. Ik dus, ben oma geworden ja? op 1 februari. Hè? Dus mijn kleindochtertje is nu uh, 9 weken. Ja? En in het weekend is er ook een paartje geboren, een veulentje bij ons in de familie. Ah. Dus dat zijn heel kleine uh. gebeurtenissen. En hoe heet het vullentje? Het villetje heet Kel Jolie. Excuseer? Kel Jolie, ja, het moest met een Q. Het heeft dus een, een, een stam, hè. dus uh, het is van een stamboom. En uh, dan moest het met een Q. En ja, ze vonden heel, niet gemakkelijk een naam met een Q. Dus, en hoe heet de, de, kleindochters de, dan? de kleindochter dan? Kleindochter, ik Maven? Maven. m a e v e n m a e v e n, -E -V -E -N. Maven. Zo, Even terug naar Kelle Jolie. Van, van Kelle Jolie, uh, hoe mooi dat, in ja, het Frans. Is, ja, het is heel mooi. Je zag dat zo dartelen. Na, na één dag stond dat al recht. Dus dezelfde dag eigenlijk. Ja. En dan zaterdag hebben we ook in de zon gezeten. Gelijk, in de tuin. Hebben we de paarden zien lopen. Dus ja, het was... Geweldig. Ik, ik dat weet niet was een op heel welke, mooie dag. op welke Noordpool Charlotte en ik gezeten hebben, maar het was dat, bij ons wat koud. Heel vreemd. Zeg maar ja, mooi om te horen. Ja, ja. Goed nieuws om de dag ja, ja. mee te beginnen. Geniet ja, ja. ervan, Rinalde. En groeten aan Kelly, weten. Jolie, Meeven en de hele familie. Ja, dankjewel. Dag. dag. dag. Zeg die Duitse versie van uh, Camille van vuurwerk. Wat vinden we daar? Vuurwerk. V vuurwerk. V vuurwerk. vuurwerk. Ja, tof. Ja, vind je het leuk? Ja, mijn dochter is van ook. Ja. Ja. Toch wel. Leuk. Ja. Gaat ze ja, het top. halen, denk je? Grote succes in Duitsland? Ja, kom op. Ik vind dat ze er zelfs een beetje Duits uitziet. Het klopt zo helemaal. Hoe, hoe kun je er Duits uitzien? Ah ja, kijk dan naar Camille zo. Oké, okay, goed ja. Dit is het trouwens. Dat is zaterdagavond op een grote Duitse TV-show. Jawool. Met deze Feuerwerk. Goedemorgen. Jullie vinden een mooie versie van Vuurwerk. Veel succes en groetjes uit Noys Of Neus. Neus. Neus. Ik Kan toch niet? Hij woont... Ja, het staat niet bij. Ja, Noys am Rhein. Ja, het is echt... Uit Duitsland, hè Peter. Ja, Francis de Beuf is ook even aan het kijken naar de televisie. Goedemorgen Francis. Ik denk dat Peter vergrijst is in die twee weken zo te zien op tv. Ja, je bent grijzer geworden. Maar dat is omdat je ons gemist hebt. ja. Twee weken uh, vergrijsd door jullie. Ja, het zou, ook, het zou zo maar kunnen. Maar uh, is het zo? Ik ben wel naar de kapper geweest. Misschien is het, de, denk de... De laatste uh, bruine haren. Die zijn we kwijt. Nee, Raf. Die zijn we kwijt. Zo, even stilte daarvoor. Beetje. stuur naar Liebe. Mooi, hè? Ah, gaan we weer. Je hebt toch meteen zin om op reis te gaan op die manier. En, lieve luisteraar, het is geen toeval. Je gaat ook massaal op reis. Je kan nu al even, even wegdromen over een minuut. Dan weet je waar je naartoe kan.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 Ah! Koop je een nieuwe woning, dan moet je ook binnen de vijf jaar minstens EPC-label D hebben. Daarna moet het nog beter. Renoveer met de premies op renovatieverplichting.be. Goedemorgen, morgen. Ja, goedemorgen hoor. Dat grijs, is mooi hè? Je kan het kleuren, Peter. Maar ik heb er ooit twee seconden over nagedacht. Ooit. Om het te kleuren? Ja. En waarom was... heb je het niet gedaan? Maar ik was 30. Ah. Het probleem is, als je daarmee begint, dan stopt het nooit. Dus uh, ik vind het wel oké okay met de Maar zo vrede. blijven de kappers draaien, hè? Maar nu ook hoor. Mijn haren blijft groeien. <lacht> Dat is zoals, uh, echt goed gras. <lacht> Dat. Zeg maar, we moeten het hebben over reizen, lieve mensen. Want um, ja, er zijn heel veel mensen die op reis gaan. Alleen. Daar gaan we het straks over hebben. Uh, eerst even over het rijbewijs. Moest we het ja. ook nog over hebben? Ik was even mis. Um, een heel boel mensen halen een rijbewijs niet meer. Vooral jonge mensen halen het niet meer. Heeft geen zin meer. Charlotte van het Nieuws, wat is er aan de hand? Het aantal rijbewijzen dat vorig jaar uitgereikt werd, is sterk gedaald. 46.000 minder dan het jaar daarvoor. Dat is opvallend. Hè? En elk jaar zijn er al maar minder mensen die dat ook halen. Een mm. opvallende trend. Het zijn vooral de jongeren tussen 18 en 25 die dat niet meer doen. Dus ofwel halen ze meteen hun rijbewijs, als ze van een middelbare school komen, ofwel stellen ze het gewoon uit. Je wilde dat toch meteen... Dat maar en wat zo. is de reden? Misschien omdat het duur is of omdat het een moeilijk trend, is? Of... Trend, geen idee. Vaststelling zo. Ja, nee, inderdaad. Omdat je toch maar gewoon in de file moet gaan staan. Dat soort dingen waarschijnlijk. W wanneer heb jij je rijbeis gehaald? Achttien jaar. Meteen wanneer het mocht, maar um... <lacht> ik heb er wel vijf keer over gedaan, <lacht> ik Vijf keer? Wat... Maar wacht, theoretisch was of praktisch? Dat is echt een drama. Nee, praktisch. Ah ja. Ja, ik Vijf kon eigenlijk keer. echt niet zo goed rijden. Um, en ik was dan elke keer zenuwachtiger, waardoor ik van die stomme fouten maakte. En de laatste keer dat ik moest gaan, was hij heel vroeg in de ochtend. Pikdonker, het had heel veel gesneeuwd en ik dacht, ja, voertuig, ik ga er weer niet voor zijn. Niet. En dan was ik zo ontspannen dat ik geen enkele fout had. Oh, mooi. Dat Vier was keer. de key. Hoeveel keer was jij? Uh... De, meteen erdoor. Echt? Oh, ja, wauw. Ja, ja. En jij, ja. ja. ja. ja, Peter? Ionima, twee keer. Vier keer. Ah! Oh, oké. Okay. <laughs> ja, los vier keer. Ook hetzelfde. Zo. De eerste keer dat je denkt: van, ja, oké, okay, doe wel iets. Dan de tweede keer stress. De derde keer nog meer stress. En de vierde: ja, oké, okay, we zien wel. En dan ging het. Ja, ja dan op die manier. Het, maar dus over reizen moesten we het hebben. Paasvakantie net gedaan. Hopelijk heb je ervan genoten. Maar mensen kijken nu al uit naar de zomervakantie. Heel veel meer mensen hebben al geboekt voor deze zomer. 28% ja. meer boekingen dan in dezelfde periode vorig jaar. En de voorbije jaren deden we vooral aan last-minute-boeking. Dat kwam door corona en door de stijgende energieprijzen. En we durfden niet vroeg boeken. En uh -huh. nu doen we dat opnieuw. En het mag ook wat kosten um, door de inflatiekostenreizen. Gemiddeld 11% meer. Maar toch gaan we op reis. Want Kim, we hebben zon nodig. We hebben zon nodig en ja, we trekken ons dat dan niet aan wat dat dan kost. Maar het is waar. Zeg welke bestemmingen zijn dan zo populair? Spanje, Turkije, Egypte zijn heel populair. Ah ja, zonne, en ja. Japan. Japan is blijkbaar een nieuwkomer. En, mm. en dat is populair geworden door de Olympische Spelen ah. in uh, Tokio. Well, Fred, oh. Fred uit Wingen die uh, laat weten, holidays this summer to Costa Rica. Oké. Okay. Nog nooit geweest? Was geweest? Costa nee, Rica. nog niet. Nee, wat Costa Rica? <laughs> dat 11% procent niet. Ah, Waarschijnlijk ja, 23 verdrokken. over de 6. Ik heb nog niet geboekt. Nee? Nee. Ja, niet, uh... Maar ben je van plan om om weg te gaan? Nee, denk ik niet. Nee, Gewoon naar de zee, dat soort dingen. Naar de zee? Naar de zee, ja. Dat is altijd, dat is altijd goed. Maar je vindt het hier al zo koud? <laughs> ja, want het is de Hollandse Zee. Dus dat, uh, dat ah, daar ja. is net Ook net een beetje iets. buitenland toch? Ja, dat wel. Ja. Heb je al geboekt? Nog niet, maar ik denk wel dat ik uh, ga boeken. Kom, lieve mensen, maak ons gek. Welke bestemming moeten we absoluut eens proberen? Deel het in de app van Radio 2. Goedemorgen, morgen. Kun je andere mensen nog lekker inspireren? Vanessa altijd nu. Goedemorgen. Make a way downtown. Walking fast. I'm homebound.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 I need a little, I la a la I need a I need a la I need a little, I la a I need a la I need a la I la I need a lover I need a little, I need a little, I need a Not the exception and the blessing of a body too low for vakantiebestemmingen. Zanzibar krijgen we binnen, Zweden krijgen we binnen. En Costa Belgica, ook mooi. Ook heel mooi. 1 over half zeven intussen, belangrijkste VRT-nieuws.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 En dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Bart de Koster. Bij een zwaar verkeersongeval met drie wagens is één dode gevallen. Het ongebeurde ongeval gebeurde gisteravond op de A12 in Meissen. Het dodelijk slachtoffer is een 73-jarige bestuurder uit Brussel. Hij zat in één van de wagens die werd aangereden. De twee andere chauffeurs raakten licht gewond. De bestuurder die het ongeval veroorzaakte... reed volgens een aantal getuigen wel iets te snel... en is ook meteen drie rijstroken opgeschoven. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld... om de precieze omstandigheden van het ongeval verder te achterhalen. Thank you. De agentschap Wegen en Verkeer verwacht vanaf vandaag veel hinder aan de Tiense Poort in Leuven. Daar starten, daar, daar starten werkzaamheden om het kruispunt veiliger te maken en meer ruimte te geven aan de fietsers en voetgangers. De installatie van de verkeerslichten wordt bijvoorbeeld aangepast en er komt meer wachtruimte voor de zwakke weggebruikers. Maar de komende maanden zal er dus veel hinder zijn, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer. We voeren de werken in kleine fasen uit, zodat iedereen nog alle richtingen uit kan, maar alle weggebruikers... Gebruikers, voetgangers, fietsers en automobilisten zullen vertragingen en extra wachttijden ondervinden, vooral tijdens de drukke uren. De voetgangers en fietsers zullen hier en daar een kleine omweg moeten maken om over te steken. De werken zouden aan het begin van de zomervakantie klaar moeten zijn. In het voetbal heeft Union met 2-1 gewonnen... van het al veroordeelde Serain. Union scoorde twee keer in de eerste helft... maar de tweede helft was bijna, liep het bijna fout. Dat zag ook trainer Karl Gerard. De tweede helft was ik denk, een van de minste helften... Of, uh, van dit seizoen van onze kant. Uh, uiteraard uh, dat snel tegen doelpunten... Uh, dat helpt niet, maar dat maakt wel deel uit van voetbal. Maar vooral daarna was het... Uh, ja, te weinig samenhang, te weinig, uh, te weinig beleving, te weinig passie. En dat was niet voldoende, maar... Uh, als op een gans jaar weet je dat je een paar mindere wedstrijden helfte gaat spelen. Dan is de zaak natuurlijk wel om die te winnen en dat hebben ze wel gedaan. Union blijft één speeldag voor het einde van de reguliere competitie. Tweede op twee punten van leider Racing Genk. Ander ligt verloren met zware 5-2 cijfers van Genk. Paarswit is pas tiende in de stand. En nog dit, het legendarische Brusselse café Het Goudblommetje in Papier... waar ooit René Magritte, Louis Palbon en Hergé vaste klanten waren... gaat vanaf mij opnieuw open. In augustus vorig jaar moest het de boeken sluiten... nadat het door de coronacrisis in slechte papieren was gekomen. Maar nu is er dus opnieuw een overnemer gevonden. Vandaag beginnen we grijs met lage wolken. In de loop van de dag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Een paar lokale buien in de die blijven wel mogelijk... maar het blijft op de meeste plaatsen droog. We halen maximaal tot 14 graden of lokaal 15 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel... vind je de hele dag door in de app van 14 Nieuws. Morgen van het verkeer, goedemorgen. Goedemorgen. 4 over zeven, waar staan we? We beginnen rustig richting Antwerpen met een kwartier file rijden vanaf Massenhoven en op de Antwerpse ring naar Gent, langzaam van Antwerpen Zuid tot de Kennedy-tunnel. Als je toch even wilt checken waar je eventueel in de file moet staan, dan kun je onze verkeerskaarten bekijken in de app van Radio 2. En als je wil horen hoe de zon opkomt, dat hoor je over nou, een minuut of twee. <lacht>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 Peter en Kim Radio 2 Kom maar een beetje dichter, want zo komt de zon op ah. I thought I saw a man what to lie But He was warm, he came around Like he was dignified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 and dry. Natalie Embrillian, en Thorn. Het is 20 voor zeven. Je ziet de zo niet meteen opkomen, maar je voelt wel, je voelt wel dat ze ooit ooit nog zal komen. Ooit. Ja. Vanmorgen heerlijk bezoek van Gustaf bij Goedemorgenmorgen. Morgen. Die vertrekt bijna naar Liverpool voor het Songfestival. En hij gaat iets doen dat hij nog nooit gedaan heeft, <Güls> maar hij weet het nog niet. En ik denk dat wij het wel al gedaan hebben. Mm het -hmm. wel. Hij zingt sowieso zo'n song, Because of You, live, hoor je nog voor acht uur. En we hadden nog iets nodig van hem, weet je nog. We hebben een jas van Tom Waas, We hebben een t-shirt van Madonna van Janica Zaltzis. We hebben een hemd van Jean-Marie Pfaff. En we hadden nog iets nodig van Gustaf ook. Ah ja, we hebben daar straks gehoord dat jouw kleerkast zo leeg is. Dus we zijn aan het inzamelen voor Peter van de Veijer. Dat, dat zou mooi zijn. We gaan er echt iets heel moois mee. We hebben een plan Klopt. waar jij, lieve luisteraar, nog beter gaat van worden. Eerst maar even over die vakantie. Zeer veel mensen die nu al aan het boeken zijn. Mooie reacties gekregen bij ons. Absoluut. Philippe de Bond uit Capelle zegt... Vietnam, mooie heerlijke mensen, lekker eten, mooie natuur en cultuur. Benny Grauwels uit Tielt-Wingenbeter zegt... Wij vertrekken nu donderdag naar Jamaica, man. Plazant, oh, oh. hè? En Yves <laughs> Vergoten uit Wervik die vertrekt eind juni voor één maand naar Thailand. Dat schijnt nu zo mooi te zijn. Ja, dat staat ook wel op mijn lijstje, Thailand. Ja, maar iedereen begint altijd over pingpongballen. Denk van, dat is nu niet nodig. Ja, die hebben shows met pingpong. <lacht> dat heb ik ook al eens gehoord. Heb je dat ooit gezien? Een filmpje. Oh nee, je bent er ooit geweest? Of? Nee, niet live. Hè? Ik ben, ik ben ah, nee, nog nooit in Thailand geweest, ik zeg het net. Ja, ja. Ik wil wel een keer gaan, maar niet per se voor de pingpongballen. Dat niet, maar we gaan even naar de... hè, Peter. Niet voor de sport. Op vakantie ja. in ja. ons land. Dank u, Charlotte, om mij hieruit een beetje te helpen. <laughs> maar toch een paar goede tips voor, voor bij ons ook. Ja, bloesemtoerisme. Uh, dit weekend was het heel druk aan de Kemmelberg in West-Vlaanderen. Uh, niet voor de koers, maar voor de bosjacenten. Uh, die staan in bloei en heel veel mensen willen dat graag meemaken. Het was ook zo in het Hallerbos, in Halle, in Vlaams-Brabant. En uh, de bloesems van de fruitbomen in Limburg, die zijn ook elk jaar populair. Uh, al was het deze paasvakantie wel een beetje minder, omdat het weer niet zo fantastisch was. Eind van de week zou het beter worden en wij bij goeiemorgenmorgen hebben een plan daarmee. Zet je agenda, zet een kruisje bij donderdag. Ik ga het straks allemaal uitleggen. Maar eerst even naar Roger de Beukelaar uit voorstel. Roger, goedemorgen. goeiemorgen. Goedemorgen allemaal. Goeiemorgen. Bijzonder goede tip. Jij gaat naar Lekkerkerk in mei. Vertel ons alles over Lekkerkerk, Roger. Ja, ik kan hem uh, nog niet veel over vertellen eigenlijk, want ik heb er nog nooit mee geweest. <laughs> ja, is... nee, beter, hij moet nog gaan. Hè. Wel, ik zei nog van, Lekkerkerk, ik ken dat van iets. Weet je van waar ik dat ken, Roger? Nee. Dat ja, moet weer negatief doen, hè? Ja, van de milieuramp uit 1980. Daar, daar hebben oh, ze... oh, oh, oh. Ja, ja, ja. Maar ik geef het maar even mee, hè? Er is een volledige wijk, mensen hebben daar een huis gebouwd, op echt heel vuile grond in Lekkerkerk. Allemaal moeten verhuizen, afgegraven. is het is intussen, het, het is 40 jaar geleden, nee, zeg ik, ja, 40 jaar geleden, Roger. Het zal wel in orde zijn nu, hè? Ja, ik hoop het wel, hè? Laat je niet gek maken door Peter, Roger. Het gaat daar kei tof zijn, denk ik. Ja, maar Waarom ga je naar Lekkerkerk? Ja, ja, de naam alleen al zegt al genoeg, vind ik. Ja, dus jij gaat op functie van, van de naam. Lekkerkerk. Ja, nee, dat, dat, dat want dat was eigenlijk per ongeluk. Uh, Je gaat per ongeluk boekten. naar le Lekkerkerk. Ja, per ongeluk. Ik had geboekt en toen, toen kwam ik te weten dat het uh, Lekkerkerk noemde. <lacht> <lacht> ja, dat stadje. Ik, denk ik, had dat je eerst, uh, ik had eerst het hotel geboekt en toen uh, kwam ik te weten dat het uh, Lekkerkerk noemde, dat stadje of gemeente of wat. Hey, dit heb Jezelf. ik nog nooit meegemaakt. Maar dat is toch tof? Hoe avontuurlijk is dat? Ja. Hey, je hou pakt ons... een hotel en dan denk je, en we kijken wel waar het is. Ja, ja. Roger, hou eens op de hoogte. Ik hang aan je lippen, echt. We zijn zeer benieuwd om oh, he? het verslag te horen. Lekkerkerkerk, het is in ik had, mei dus. Ik had een, een, een vakantiecheck van onze zoon gekregen. Wij twee voor het nieuwjaar. Ja. En zo heb ik uh, dat geboekt. En zo is uh, bij bij kerk uh, terechtgekomen. Ik vind hem ja. max. We zouden meer op die manier, meer Roger in ons leven. Dankjewel, man. Sterke koffie en jullie fantastische muziek. En dan nog twee leuke snoetjes. Complimenten voor dat. Daar gaan we zeker over. Dank is. u Eddie. Eddie ook uit Londen. Ja. Margot van de regio. En het is toch weer veel te lang geleden. Maar ze is er nog altijd. De enige Margot die in heel Vlaanderen herweg kent. Ik zie haar staan in de app van Radio 2. Goedemorgen, morgen. Margot van de regio. Hallo. Dag. goedemorgen. Hey. Wat hebben we jou gemist? Jullie ook, hoor. Ik dacht elke ochtend in de paasvakantie, in welke regio zou Margot vanmorgen zitten? <laughs> ja, toch? Ja. Maar ik ja. zag jou ja, met kaasplanken en charcuterie en lekker en exotische bomen. Ja, waar heb je van gezeten? Ik heb in de buitenlandse regio's gezeten, in uh, Zwitserland en Italië. Hopla. Zeer goed, zeer goed. Ja. En kaas gegeten? Want dan ben je, je bent van de kaas, hè? Ik ben van de kaas, ik heb zeer veel kaas gegeten. Ja. Kim kijk gek, maar dit is waar, hè? Ik wist dan niet dat Margot zo van de kaas was. Ah ja. ja, Margot ja. van de kaas. Maar we hebben ja. veel berichtjes gestuurd, maar ze heeft niks over kaas gezegd. Dat niet, kijk. Maar vooral, donderdag uh, ga je iets bijzonders doen. Kun je ja. al een, een kleine, kleine tip van de sluier? Um, ja, donderdag wordt een dag voor de geschiedenisboeken, want ik ga cruisen op twee wielen ergens in Vlaanderen tussen de bloesems. En jij kan daarbij zijn. Al, nee, ik zeg het eigenlijk fout. Je wil daarbij zijn. Ja, dat. Maar dat is voor ja. later allemaal. Hou Goeiemorgen Morgen in de gaten. Het is maandag vandaag. Waar ga je naartoe, Margot? Ik ben onderweg naar een van de graafste meisjes die ik ooit ga ontmoeten, denk ik. En dat is Mare. Mare die is 12 jaar. Woont in Munkswallem En die heeft in haar tuin zelf een uh, boomhut gebouwd waar ze een half jaar in gaat slapen. En dat doet ze uiteraard niet zomaar. Ze doet dat voor haar zus Nine. Die is tien jaar. En uh, bij haar zus is in september ...in de Reuma vastgesteld. En sindsdien staat het hele leven van Nine op zijn hoofd. Want ze heeft enorm veel pijn. Ze kan ook maar halftijds meer naar school. En omdat Reuma eigenlijk zo, ja, nog te vaak aan oudere mensen wordt uh, gelinkt... ...wil Mara daar heel graag aandacht voor hebben. Gaat ze een half jaar in die boom slapen. Jij kan ook een handje helpen. Maar hoe... En uh, hoe haar eerste nacht is geweest, want die zit er net op. Dat, oh. uh, dat gaat ze straks allemaal zelf vertellen. In een boom. Ik, ik heb daar heel veel vragen bij. Maar... Wat een coole griet. Oh, absoluut zeg. Over twee uur dan uh, kom je er alles over te weten. Dankjewel Margot. Margot van de regio. We were good. We were kind of dream that can't be sold. We were right. Till we weren't built a home and watch it burn Mmm, -hmm. I En nooit een onwaarschijnlijk goede cover van Suspicious Minds van Elvis Presley. Fine Young Cannibals. Wat heb je dan gezopen als je die naam verzint? Fine Young Cannibals. Pintjes. Maar, eh, duidelijk meer dan eentje, maar wel een hele goede. Good thing. Uh, nog veel meer muziek, maar natuurlijk wel. Gustav komt en zijn hoed mee. En dat wordt leuk met drie backing vocals.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 Aldi, altijd slim. Niesblad lanceert de grote podcasting. Een wedstrijd voor creatief podcasttalent. Zo bezorgde Benny ons alvast deze inzending. We hebben nog betere tijden, hè, Kenbeeklerbrui. Dus daarom dacht ik: het is tijd voor een podcast. Mindfulness voor brui-supporters. Ontmoet nu toch het dansen met. Alles schop die bollet in de holle vent. Mijn moeder kan beter schoten. Gewoon, nee sessies, rust. Bedankt, Benny. Doe jij beter? Stuur ons je de demo, overtuig onze jury en win je eigen podcast. Schrijf je in op niesblad.be slash podcasting. Niesblad, begin bij ons. Thuiskomen, ja, dat is tijd om te dimmen. Laptop toe en onze luifen lopen. En we maken onze eigen zonsondergang met ingebouwde ledverlichting. En zo oh, word ik zelf het zonnetje in huis...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 En ook voor acht uur is Gustaf, die je weer bewijst dat hij in de finale van het Songfestival moet zitten. Komt live zingen en iets doen dat hij nog nooit deed. Elke dag voor twee VRT Radio 2. De belangrijkste 14 van 7 uur. Shamot crew. Goedemorgen. Vorig jaar was er een record aantal ongevallen met vluchtmisdrijf. En in de Pyreneeën in Frankrijk woedt er een grote bosbrand. Vorig jaar was er dus een record aantal ongevallen met vluchtmisdrijf. Meer dan 4.700. Het aantal ongevallen in totaal daalde wel, maar er wordt dus meer vluchtmisdrijf gepleegd. Vooral voetgangers en fietsers zijn het slachtoffer. Wie vluchtmisdrijf pleegt, wordt in de meeste gevallen wel gepakt. Meer dan vroeger, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias. In totaal wordt in 85% van de gevallen de dader geïdentificeerd. Tien jaar geleden was dat maar in zeven op de tien ongevallen met vluchtmisdrijf het geval. En dat komt onder andere omdat de politie steeds vaker gebruik maakt van camera's, zowel publieke als private, om de daders op te sporen en dat loont.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 Vier op de tien volwassenen in ons land deed dat zelfs nog nooit. Nochtans is een vroege opsporing van melanomen belangrijk om te kunnen genezen van huidkanker. Het is de meest voorkomende kanker in ons land en treft één op de vijf Belgen. De meeste kleine en middelgrote ondernemingen zien de nieuwe koopkrachtpremie niet zitten. De federale regering besliste al dat bedrijven vanaf juni hun werknemers kunnen laten delen in hoge winst. En ze krijgen dan één keer een cheque van maximaal 750 euro. Personeelsdienstenbedrijf SD Works onder vroeg meer dan 700 bedrijfsleiders. Maar één op de tien wil de premie geven, zegt Annelies Rottiers. 57% geeft eigenlijk aan van nee, als we het niet moeten geven, dan kunnen we het ook niet geven. De reden dat zij het niet willen toekennen kadert wel in het feit dat zij wel al toch wel hoge loonkosten hebben omwille van de index. En dan toch wel wat wij grachtig staan van oei, moeten we hier nu nog een bepaalde koopkrachtpremie toekennen? Kunnen we dat wel toekennen? Zijn die financiële resultaten er? In Frankrijk woedt een grote bosbrand in de Pyreneeën in het zuiden van het land. Het is er al een lange tijd zeer droog. De brand is gisterochtend ontstaan en wordt nog aangewakkerd door sterke wind. Bijna 1000 hectare natuur is er al aangetast. Omdat het vuur ook dichter bij huizen komt... zijn 300 mensen daar geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. En in het voetbal hebben de teams in de top drie... allemaal gewonnen afgelopen weekend. Na leider Rissing Genk pakten ook Union en Antwerp... gisteravond de drie punten. Antwerp won van KV Kortrijk met 1-0... en Union versloeg Serrain met 2-1... Trainer Karel Geraard zag een union met twee gezichten. De eerste helft was best oké. Okay. Uh, dan heb twee doelpunten gemaakt, uh, de bal gecontroleerd. De tweede helft was een uh, van de minste helften of, uh, van dit seizoen van onze kant. Uh, je te weinig samenhang, te weinig, uh, te weinig beleven, te weinig passie. Dat was niet voldoende, maar uh, als je op een gans jaar weet je dat je een paar mindere wedstrijden helften gaat spelen... Dan is de zaak natuurlijk wel om die te winnen en dat hebben ze wel gedaan. Er is nog één wedstrijd in de gewone competitie. De top 4 speelt daarna de eindronde voor de titel. A.A. Gent staat na een 1-1 gelijkspel tegen KV Mechelen op de vierde plek. En het heeft evenveel punten als Club Brugge, maar één match meer gewonnen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Vanmorgen wordt er veel verkeershinder verwacht in Leuven. Want daar staat te werken aan een van de drukste kruispunten op de ring. Aan de 10e Poort is dat. En een van de grootste sportwinkels uit onze regio verhuist van Bierbeek naar Boutersum. Vandaag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. We houden het meestal droog op een lokale bui na bij maxima tot 15 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel hoor je over een half uur en via de app van VRT Nieuws. Ja, Mona van het verkeer. Waar staan we stil vanmorgen? Richting Antwerpen. Daar schuif je nu 20 minuten aan vanaf Herentals West. Ook op de Antwerpsring een kwartier bij richting Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En wie naar Brussel wil, die schuift nu een kwartier aan. Al vanaf Aflichem, vanaf Peutie en ook op de E314... tussen Bekkenvoort en Tieltwingen. Huh. Oké, okay, mist, maar de zon zit erachter. Het gaat een betere week worden van de week.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 Toever 7, vandaag 17 april, de dag dat je hoorde op Radio 2, dat er een record aantal vluchtmisdrijven is. Dat is geen goed nieuws. Het zou deze week echt gewoon beter weer worden. Marcel die zegt al meteen, het is niet waar. De weerman op televisie heeft gezegd dat het elke dag weer een beetje regen zou kunnen zijn. Ja, hij zegt vooral, elke dag veranderen ze de voorspelling. Ja, ja. Gelukkig hebben we Sabine over tien minuten. Die gaat jou perfect Sabine kunnen vertellen. weet alles. Ja, gelukkig. Gezellige ochtendshow met Gustave, die vertrekt bijna naar Liverpool voor het Songfestival. Gaat iets doen dat hij nog nooit gedaan heeft. Maar hij weet het nog niet. Daarom luister je naar Goedemorgenmorgen. En dan ook hiervoor. Want we hebben bijzonder nieuws uit Yper in West-Vlaanderen. In het Vlaanders Fields Museum, oorlogsmuseum. Die hebben bijzondere brieven gekregen. En die zijn geschreven in onzichtbare inkt. Het zijn 250 brieven, ze zijn gevonden op een zolder in Zuid-Frankrijk. En het zijn brieven van de Fransman Ernest Cazeneuve. En die heeft die brieven geschreven in 1914. Hij zat toen in een gevangeniskamp van Münster in Duitsland. En hij schreef die brieven om zijn familie te laten weten hoe het met hem ging natuurlijk. Maar ook om te zeggen dat hij wou ontsnappen uit het kamp. En hij schreef daar ook zijn plannen in op. Maar om niet betrapt te worden, en dat is eigenlijk de hele speciale aan het verhaal, heeft hij die brieven in zijn dialect geschreven, ja. in spiegelschrift en in onzichtbare Oeh. inkt. Oeh. Dus eigenlijk zijn het brieven gewoon blanco, denk ik dan. En, ja. en is, dat, is dat gelukt? Is hij ontsnapt? Dat weet ik niet, maar zijn kleindochter heeft die plannen wel ontcijferd. Dankzij een chemisch product is die onzichtbare inkt weer zichtbaar geworden. Tje? En het, in het Fields Museum in Ieper gaat dat nu digitaliseren en bewaren. Maar vooral ook het feit van, ja, je schrijft dat dan. Ja. En dan krijg je dat toe. En dan zeg je van, ik had je brief gehad. Ik kan het, het niet lezen. Er is ja. staat niks op? Dus ja, zijn ze ooit tot het moment gekomen van... Ah wel, ja. ja. ja van, het moet wel iets opstaan. Heeft nut dan gehad? Dan. Ja, voilà. ja, maar Ernest, we gaan nooit weten of die dan ontsnapt is of niet waarschijnlijk. Of je moet naar het uh, Flanders Fields Museum in Ieper. Wel, indrukwekkend museum. Ooit geweest? Ja, ja, ja. Heel, heel, heel mooi. mooi. Heel mooi. Ja. Dus... Een beleving. Dat... Dus kijk, weer iets bijgeleerd zien. Dit is Taylor Swift hey. Goedemorgen. Wakker worden, hè? Tuurlijk. I don't know. <laughs>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 Blijft met vragen zitten, hè. Ik had nog veel vragen over Ernest. Ernest? Ik voelde mij betrokken bij zijn verhaal. Ernest, die, ze hebben brieven teruggevonden van een Frans soldaat, Ernest, die in Onzichtbare inkt geschreven heeft. Mm -hmm. Hij zat gevangen, hij wou ontsnappen. Je kan het zien in het Vlaanders Fields Museum. Intussen hebben we meer informatie gekregen, Charlotte, over Ernest zelf. Ja, hadden we het Vlaanders Fields Museum aan de lijn? Nee? Ja. Ja, voilà. En? en, okay. en allee, de ontknoping? Ja, hij heeft het overleefd. Heeft het overleefd. Heeft he? overleefd. Maar hoe oud hij geworden is, dat weten we niet. Nee, maar hij heeft het overleefd. Dat is ja. wel een goede ja. zaak uiteraard. Ja. Als je het allemaal wil zien, Flanders Fields Museum, daar moet je gaan. Bon, hebben we nog morgenmokken? Morgen, Natuurlijk, we hebben er meer dan genoeg. Hele mooie. Als je die wil winnen, let goed op. Punto, punto in de app van Radio 2. Nu sturen en dan kun je straks meespelen. Of morgen, of overmorgen, of de dag daarna. Zet je grijze massa om in kritische massa.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 Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la resposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. We spelen met Peggy de Groef uit Kampenhout in Vlaamse Brabant, een leerkracht uit het derde leerjaar. Peggy, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Peggy, waar ben je? Uh, ik ben op dit moment al in mijn klas. Zegt dit kwart na zeven? Is dat niet heel vroeg? Uh, nee, voor mij niet. Ik ben hier altijd zo vroeg. Voorbereidend werk. Maar zeg, die leerkrachten... Dit is nog eens een bewijs dat ze echt wel hun best doen. Absoluut lekker bezig. Zeg maar, leerkracht Peggy, derde leerjaar Kampenhout, die zijn nu allemaal aan het luisteren, dat besef je toch. Uh, ja, dat zou, kunnen. dat zou kunnen. Dus je weet, als er ergens iets misgaat, krijg je het straks op je boterham. Geef er niet zoveel druk, zeg. beetje stress, een beetje stress. Ja. Klein beetje zo. Dan nemen we er wel bij. Maar als het goed gaat, ga je zo'n groot applaus krijgen van die kinderen? Ja, ja, absoluut. Want zo zijn ze wel. Peggy de Groef, we gaan spelen. Zometeen startenklok van Punto Punto. Ik stel jouw vragen. Je krijgt één letter van het antwoord. Vul aan. Bij drie juiste antwoorden win je een exclusieve Goeie Morgenmorgenmok. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Iedereen zet de radio luider en gaat meedoen. Want ik wens je heel veel succes met de U. Welke U draagt iedereen van de groep als ze dezelfde kleren aantrekken? Uniform. Welke V zorgen ervoor dat je kan vliegen? Vliegtark. Welke W uit de Japanse keuken is groen en zeer pikant? Wasabi. Welke X is een drug in de vorm van een pilletje? Pas. En welke Y staat verticaal op de X-as kan er nog net bij? r Even overlopen in de U-dracht. Iedereen van de groep als je dezelfde kleren aantrekt. Dat was natuurlijk uiteraard heel... Uniform. De V zorgt ervoor dat je kan vliegen. Ja, vleugels, vliegtuig. Ik vind het goed. Het kunnen het goedkeuren, absoluut. De wasabi was ook juist natuurlijk. Punke, punke. En de x drug in de vorm van een pilletje was gewoon ecstasy. Niet erg dat je dat niet wist. Maar vooral ook de i staat verticaal op de x-as. Goed bezig hoor, echt goed bezig. Dat groot applaus, Peggy. Dankjewel, dankjewel. Contre, contre. Geniet van de dag. Dankjewel. punto. Dank je Dankjewel. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Derde kleuterklas, jongens. Oh. Meester Albert, wie had jij? Uh, derde kleuterklas. Nou, meester Erwin. Ik zeg eigenlijk maar wat. Gisteren nee, nee. zei je ook dat meester Erwin het eerste kleuter... Nee, het eerste leer. leerjaren denk ik. Ah ja. derde kleuter. She took the Just a city boy. in He took the midnight train. Sorry, sorry. Ik heb het altijd, als het met Sabine is, dan sla ik altijd keihard er in paniek. is het met Sabine, Dat is echt ongelooflijk. Sabine, we komen eraan, hoor. maak je geen zorgen. hè? Ja. Oh, gaan we weer? Willems. Kies Willems. Leef slim. Sabina Hagen door, dames en heren. Ja. ja Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Zeg, Sabine, we hadden vanmorgen al een discussie. Um, wat, wat vond jij, Kim? Ik vond dat het niet zo'n heel slecht weer was tijdens de paasvakantie. Het was, ik vond het behoorlijk koud, Abin. Maar dat vind je nu zelf. Ja, dat, was, ja, ja, dat is waar. Het was, het was vaak een beetje te fris. En uh, het echte lente weer laat op zich wachten. En, en ja. het is ook nog niet direct voor, voor deze week eigenlijk. Het is een beetje ja, zeer wisselvallig. Het ene en het andere wisselt elkaar snel af. En vanmorgen is het vooral uh, grijs, veel lage wolken, mist in de Ardennen. Maar de zon gaat er wel in de loop van de dag stilaan meer en meer doorkomen, afgewisseld met stapelwolken, misschien heel lokaal een bui. En dan temperaturen tot uh, 14, misschien lokaal een 15 graden, met vooral ook een schrale wind erbij, een matige Noordoostenwind. En dan vanavond en vannacht wordt het uh, ja, grotendeels uh, droog, want misschien is er lokaal een bui vandaag, maar uh, vannacht droog weer, bij temperaturen tussen 2 en 7 graden. En dan morgen starten we met redelijk wat zon. Vanaf het oosten dan later alweer meer wolken en daar kan misschien een beetje regen uitvallen, wat motregen. En dan in de late namiddag of avond wordt het opnieuw droog. Maar nog altijd die gure noordoostenwind en temperatuur ja, niet meer dan 13 graden. Voor uh, woensdag af en toe wat uh, opklaringen. Een paar buitjes misschien nog voor het zuiden van het land. En dan donderdag fris en nat. Uh, af en toe regen, ook wat buien. Misschien zelfs natte sneeuw voor de Ardennen. Ja, op een ah. <lacht> ja, en dan vanaf vrijdag af en toe toch ook nog buien. Iets zachter, maar dan zitten we opnieuw ah. aan die 14 graden van vandaag. Ja, oké, okay, maar kijk, ja, ja. we gaan het met de muziek en de treddingen doen. Ja, maar donderdag, want we hebben een plan voor donderdag, dan rijdt Margot van de regio tussen de bloesems van de fruitbomen in Limburg. Met en een beetje sneeuw bij. een scooter. Och, Ja, Zou het daar dan niet wat beter weer worden? Ja, dit. Het niet hoor. Nee, maar het verandert, ja, het verandert elke dag. We zien het wel. Dankjewel Sabine. Dat is ook waar, dat is waar. Fijne ochtend, geniet van de meeste. ja Dus um, ja, donderdag, goed plan wel. Een mooie nieuwe win. Uh, het, plan, het plan is enorm goed. Ja, mooie bloesem naar in Limburg met de scooter Margot erop. En dan twee enorm leuke mensen. Uh, nog niet verklappen, maar een kleine tip van de sluierkin. Uh, wacht, hè. er gaan twee mensen mee. En ik denk aan klein, ja, kaal, ja, en grappig, ja, grappig, ja. allebei, ja. Oké, okay, drie mooie dingen. Uh, wie dat zijn, dat kan ik nog niet verklappen. Maar lieve luisteraar, jij kan mee. Nu donderdagochtend. En je hoeft niet klein, kaal of grappig te zijn. Uh, nee, hè? Even voor de duidelijkheid. Mag moet niet. En je hoeft ook geen scooter te hebben, daar zorgen we nee. voor. Luister deze week goed naar Goeiemorgenmorgen. En dan kan je donderdag mee. Bon, er was niemand die iets wou vertellen. Goeiedag. De minder gelovigen. Dag Nimo van het Gisteren ging ik naar de cinema. Olé, olé. U weet wel, met zo'n doek en een camera. Olé, olé. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Oh Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.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 Het ging voor het, ging voor het, ging vooruit, het ging verbazen, het vooruit, het ging vooruit, het ging vooruit, het ging vooruit, het ging het ging vooruit, hij wil hij hij erop, Met zoveel vuur, met zoveel stijl, hij erop, het bloed van Het was een liefde! Het was een liefde! Het was een liefde! Het was een liefde! Het was een liefde! Het was een liefde! Liefde voor muziek! En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de Blanken zoveel bekachter dan de Zwarte? Oh, hey.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 Liefde voor liefde. het was een liefde. liefde. Passie elk uur. Hoe is het met de passie tegenwoordig, Kim? Goed. Alles goed. Goed, goed, goed. Met vakantie gehad, hè. Oh la la la. la. Oh. <laughs> moet je iets vertellen? Uh, passie voor uh, mijn hobby's. Dat. we champagne toast. To One space at a time But queens are free to De Days in Queens van Ivamax. Deze uh, 1 over half 8, het belangrijkste VRT-nieuws. Goedemorgen. Het aantal ongevallen met vluchtmisdrijven... is in tien jaar nog nooit zo hoog geweest als vorig jaar. Het waren er meer dan 4.700. Vooral voetgangers en fietsers zijn het slachtoffer. En Belgen laten hun moedervlekken niet regelmatig genoeg controleren. Vier op de tien deed dat zelfs nog nooit. Nogthans is een vroege opsporing van melanomen belangrijk... om te kunnen genezen van huidkanker. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Bart de Koster. Vanaf vandaag wordt veel verkeershinder verwacht... aan de de Tiense Poort in Leuven. Daar starten werkzaamheden om het kruispunt veiliger te maken en meer ruimte te geven aan fietsers en voetgangers. De instellingen van de verkeerslichten worden bijvoorbeeld aangepast en er komt meer wachtruimte voor de zwakke weggebruikers.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 de sport- en kledingwinkel D-Store verhuist van Bierbeek naar Boutersum. Het terrein in Bierbeek, waar de winkel nu gelegen is, krijgt een nieuwe invulling. Daar is geen plaats meer voor een winkel van 5000 vierkante meter. Na jaren van onzekerheid en getouwtrek heeft D-Store nu een nieuwe locatie beet. Op de Leuvense steenweg in Boutersum. Floris Florquet van D-Store is erg blij. Wij gaan alleszins naar een nieuwe winkel en dat is heel belangrijk want onze oude melkrijver waar we nu zitten vandaag heeft natuurlijk zijn, uh, ja, zijn, zijn kwaaltjes om het zo te zeggen mee. Uh, we hebben daar 22 jaar gezeten, uh, we wisten wat dat er wat mis was, uh, maar nu inderdaad nieuwe winkel, uh, efficiënter indelen, alles alles uh, een nieuwe start, dus dat is makkelijk bereikbaar op de steenweg vlakbij de afrit van de e 40 dus uh, een tevreden man. En dan nog dit, het legendarische Brusselse café. Het Goudblommetje in Papier gaat opnieuw open. Ooit zaten aan de toch bekende vaste klanten... zoals René Magritte, Louis Palbon en Hergé. Maar door de coronacrisis raakte het café in slechte papieren... en moest het in augustus vorig jaar de boeken sluiten. Nu is er dus een overnemer gevonden... en vanaf mei gaat het opnieuw open. Vandaag beginnen we grijs met lage wolken. In de loop van de, van de dag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Een paar lokale buien zijn in de namiddag mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. We halen maxima tot 14 of 15 graden lokaal. Meer nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel vind je de hele dag door in de app van 14nieuws. Van het verkeer, waar staan de files vanmorgen? Richting Antwerpen. Daar schuif je nu 10 minuten aan vanaf Haasdonk. 20 minuten vanaf Massenhoven. En op de A12 goed uitkijken in Aartselaar. Want daar is door een ongeval de invoegstrook dicht. 10 minuten aanschuiven ook op de Antwerpsering naar Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Brussel is het wel wat drukker. 25 minuten bijrekenen vanaf Mechelen Zuid. Ook op de E314 tussen Tieltwingen en Wilselen. 20 minuten op de E40 vanaf Bertem En hetzelfde op de E411 van Voor Jezus Eik. Rond Brussel in Brussel valt het eigenlijk best mee. Daar gaat het nu 10 minuten trager op de binnenring... tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde. Verderop wel goed uitkijken in Wezenbeek... want daar is de rechterijstrook dicht door een ongeval. In Brussel zijn er werken bij de inrit van de NAVO-tunnel... richting het centrum op de rechterijstrook... en op de R4 rond Gent. Van Selzaten naar Drongen verlies je een kwartier... tussen Evergem en Wondelgem. Heel mooi om te zien. Luc van der Poel, die komt uit Olen. Die is pas twee weken Radio 2 luisteraar. Welkom Luc van der Poel. Even een applaus als het liefde, voor Luc. Welkom Luc. Ja. Luc, het is, het is een beetje een bijzondere show. Goedemorgen morgen. We zijn al bezig geweest over pingpongballen. Um, en daarnet hadden we het plots ja, over ja. curling. Ik was even in de war. Want er bestaat ook een soort... Je hebt dat op het ijs. Hè, met van die, van die schuivers. Ja. Maar er is ook iets met ballen ik weet niet welke sport... Ja, maar Charlotte en ik kunnen niet helemaal volgen, denk ik. Je legt iets uit waarvan wij niet weten wat het is. Leg het nog eens uit. Maar het is zo, ze speelt ook veel in India. Met dat gooien van die ballen. Wat zijn het ballen of schijven? Nee, balletjes zo. En naar waar gooi je met die ballen? Na ronde goals. Tank, Ah, nee. Nee, het is geen tank. Door een gat. Cricket. Cricket. Cricket. Zie zo, lieve mensen. We zijn er weer. Cricket. We kunnen weer verder met de show. verder, ja. Plank. Want Gustav heeft dat nog nooit gedaan en wij van Goedemorgenmorgen gaan het regelen. Je hoort het allemaal over vijf minuten. En wat drinken we? Een chimé zoals gewoonlijk? Oh, nee, geef mij voor de verandering maar eens een stukje chimé. Allee, ga vlug de kaas snijden.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 Of the tiger. Het is 19 voor 8. Goedemorgen. Welkom bij Radio 2. Welkom bij Goedemorgen Morgen. Kim heeft het nog nooit gedaan. Dat weet jij niet. Ja, of misschien wel. Ik zal het straks vertellen. Het zou ja, zo maar Of mij... niet. Heb jij het ooit gedaan, denk je? Nee, als Kim het niet gedaan heeft, dan zal ik het doen. <laughs> maar waarom denk jij dat? Ik weet niet... hey, ho, ho ho! Lieve luisteraar, je hebt het misschien wel al gedaan, maar Gustav heeft het nog nooit gedaan en hij zit er bij ons. Goedemorgen, Gustav. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Hi. Ah, ja. Enige idee wat jij nog nooit gedaan hebt, Gustav? Ik, kan ik een tip krijgen? Want dat druk wel eens veel dingen wel voilà, hebben en niet gedaan. Komt. Een tip. Een van de tips. Ik kan, ik kan het. Even. Uh, raar. Is het raar? Raar. Dan heb ik misschien al het wel gedaan, denk ik dan. Je kan hem horen en zien bij ons op Radio 2 En ook gewoon bij ons op 1 Je gaat naar het Songfestival En dat is zo hard aan het werken Ik zag jou in, in Amsterdam in Eurovision in Concert yes. Een groot feest met een paar duizend mensen Hoe was het voor jou? Heerlijk, het was echt een heel leuk publiek ik denk dat we ook een goede beurt hebben gemaakt als je de socials wat, wat de praktisch ziet. Dus, ja. Want elke keer dat je zo'n uh, pre-party doet, is het echt wel door een uh, microscoop gekeken, door iedereen. Alles wordt op socials ook gedeeld. Dus eigenlijk is er geen kans, uh, of, of geen. Ik uh, kan niet falen. Je moet gewoon echt van begin tot eind goed zijn. Ja, ze Zoals. zijn heel positief over jou, hè? Ja, gelukkig, gelukkig. So far is so good. Ja. Het is met allemaal ja, ook kandidaten van het Songfestival mm -hmm. zelf. Ja, hoe ja. is de sfeer dan? Eigenlijk heel tof. Toegeven. Ik heb uh, ze eerst ontmoet in Barcelona twee weken terug en uh, er was wel veel uh, en Bizar genoeg voor het Slovenië is een uh, grote fan geworden van mij, de jongens van Joker Out. Die al acht keer op socials mijn nummer liggen zingen. Ah. Dus uh, ja, die zijn een grote fan en ik, ik ga ze misschien dat is goede reclame. ja betalen. Ja. Slovenië hebben we binnen. Ja, voilà. Er zeg, maar zijn wel heel veel pre-parties, is dat op den duur nog, uh, nog passant? Ik, ja Gisteren was officieel de laatste in Londen. Maar ik, uh, ik had natuurlijk uh, een andere prior engagement bij Radio 2. Mm. <lacht> ja. Daar doe ik alles voor. Dat, mm. dat gaat altijd voor. Ja. Uh, maar gisteren was de laatste in Londen. van de Dus okay. parties, ja Maar het bleef wel leuk. Ik vind dat superleuk. En ook vooral, je moet ook fans van het Songfestival zelf. Plus de journalisten zijn ook meestal zelf fans. maar hebben een blog of een podcast. En dat is een heel leuke ervaring om te praten over het Songfestival. Ik ben ook zelf een fan. Dus dan is dat ook een heel ander soort van gesprek. Ja, heel tof. Even naar de voorbereidingen, want de act ja, die is intussen klaar, neem ik aan. Mm -hmm. uh, vertel. Wel, <laughs> zonder te veel te willen prijsgeven. Uh, ja, dus uh, het wordt sowieso veel dynamischer, dat kan ik al zeggen. Liverpool is een groot podium met heel veel mogelijkheden qua camera's lichtje en alles. we hebben alles zo veel mogelijk uit kunnen halen, uh, dus we gaan veel meer uh, interactie met de backings ook, met de drie backings nu, hè. dus André, Monique, Harkem en Chantal. Uh, er gaan ook interactie zijn met de visuals. Die zijn ook ondertussen ook helemaal klaar. En okay. door mijn man gisteren tot drie uur s'nachts aan gewerkt. Oh, oh, ja, ja. Die lieve man is nu ook aan het werk. Die is samen. even moe als jij. <laughs> we zijn samen moe, dat is altijd goed. Ja. Um, en uh, de outfit is ook uh, zo goed als klaar. Dat gaat ook heel leuk. Ja, dat wou ik vragen. <laughs> want... Allee, laten we eerlijk zijn. Gustav is toch een beetje een, een icoon van de fashion geworden, dus wat ga je dragen? Het zal terug van Walter van Beirendonk zijn. Um, we hebben in zijn archief kunnen duiken, we hebben wat van zijn oude stuks kunnen bekijken en iets nieuws mee kunnen doen. Ik kan zeggen dat het sowieso uiteraard fashion zal zijn, maar het gaat ook iets wat gestroomlijnder zijn dan wat er ervoor was. Dus niet zo, het was zo wat breed, hè? Ja, is minder ja. breed. En, en, en Blijf, een hoed? Blijf maar proberen. Blijf maar ja, proberen. Een hoed? <laughs> er is ook een hoed aan Uiteraard, bezig. Uiteraard. Ja. Ja, ja. We missen anders. Yes, yes, Gelukkig, yes, dat is zeker. altijd goed. He. Veel belangrijker misschien. De reacties tot nu toe. Vlaanderen staat achter je sowieso. Ik heb even de voorspellingen gezien. Volgens de voorspellingen, dat zegt natuurlijk geen, geen, geen hol, zou je net naar de finale gaan. Ja, Hoeveel druk heeft dat voor jou? Uh, gezonde druk, ja. Ik, ben, ik, ik, ik check ook uh, voor alle duidelijkheid ook die odds en, en zo. Mm. Uh, belangrijk om te doen op het yeah. moment, want het, het is een wedstrijd. Uh, en tof is, we zijn. Uh, we zaten vorige week op 52%, nu op 58%. Dus ik heb zoiets van als we zo hebben voortgaan, kunnen we misschien nog wat hoger geraken. We groeien. We groeien. Dus ik weet ook sowieso dat uiteraard de week zelf, de repetities, heel veel verschil nog kunnen uitmaken. Het voordeel is wel deze keer dat de eerste repetitie niet zal bijgewoond, uh, bijgewoond worden door de pers. Uh -huh. Dat geeft iets of van meer ruimte om dingen te proberen, om wat te kunnen sleutelen op dat moment zelf. Want vroeger moest je van de eerste repetitie goed slecht. Alles werd gefilmd en als het dan niet goed was toevallig, één valse noot, één valse move, werd je afgestraft. En maar het moet nu ook wel goed zijn. Hè? Maar ik, we, gaan, we gaan de luisteraar even meenemen in het verhaal. Lieve luisteraar, je mag uh, je punten klaarhouden. Zo meteen zal Gustav live optreden in onze loft yes. op het podium. Dus uh, hou je punten tot twaalf. Twaalf punten of minder. Deel ze gerust even. Heel Vlaanderen staat achter jou en er was iemand heel bijzonder die jou nog iets wou laten weten. Het is een goede vriendin en een enorme zangeres. Lady Lynn die had nog een mooie boodschap voor jou. Oh, nee, ik Hey, het is Lin weer. Je weet dat ik uw grootste fan ben, je weet ook dat ik heel hard in je geloof en dat je gewoon gaat winnen. Doe dat goed en amuseer je gewoon op podium, zoals je mama zei vroeger bij de Playback Show. Love you. De playback show: de playback show. Oh, ben je nu een beetje ontzettend? Ja, sorry. Ja. Oh, ik zie niet zo graag. Ik had dat niet verwacht. Oh, en moe, en dan komt ja, dat ja, allemaal ja, meer die sorry. emoties. En zo, je, ja. en zo moet dat ook. Wat moest ik zeggen? Peter, dat, help me terug. Zoals dat ik het, ja, het, heb. het ging op de playbackshow, maar daar gaan we het niet over hebben. Jij mag live gaan zingen. Je mag nu naar ons podium gaan. In de Loftons Radio 2 podium. Je kan uh, kijken, je kan ook luisteren. Ik heb misschien ook dat kleine traantje zien bingelen. In de, oh, yeah. in de, in de hoek van zijn, uh, van zijn oog. Je kan hem herkennen aan zijn hoed. En met drie backings ook onwaarschijnlijk straf. Jouw punten, hou ze klaar. Les douze points, of minder, of het mag ook meer zijn, deel ze nu in de app van Radio 2, maar geniet eerst van Gustav live. Because of you, because of you. to my life And you changed my whole world for good yeah. You told me to love myself a bit harder than yesterday Cause life is to show And we sure got to celebrate yeah. And when the world got me going crazy, I carry on, cause I know world got me going crazy. I carry on, and it's all because of you, because of you. Remember when they tried to break us? Well, look at us now. You told me the. And the world got me going crazy I carry on See, I carry on Ja, ja, ja, ja. Oh man, oh man. Goedemorgen, morgen. Live met Gustav op Radio 2. Maar echt live gezongen, hè? Wat, dat is toch gestorven? En op dit uur, foutloos, hè? Het was, het was perfect. Het was o, zo goed. Mijn midden begon spontaan te trillen van emotie. Maar zo goed gedaan, Gustav. En je moet het gewoon ook zien, hè? Want als je hem bezig ziet, het ziet er ook gewoon zo goed uit. Oh, dat was heel lief, dankjewel. En nee, nee, het is ook echt. Het was steen, steen goed gezongen. Ja. Merci. Oh, hoe voelt het om zo vroeg te zingen? Uh, ja, dan moet er vroeg opstaan. Hè. Ik ben om kwart voor vier opgestaan. Als, Mooi. En de stemmen qua opwarmd kan geraken. Want als dat het moeilijkste is, altijd ochtends. Echt een professional. Hè? Tuurlijk. Ja, maar mooie reacties die binnenkomen wel. Absoluut. Echt waar. François de Winter zegt, gehoord Instand instant blij van. Doe zo voort. Voor mij twaalf punten en heel veel geluk. En Vincent, Vincent Jomain uit Zwevegem zegt, volgens dat Gustave moe is, zingt hij top. Um... Het, zoals Petra het ook samenvat, Iedereen heeft het over Laureen van Zweden. Maar ik zeg uh -huh. dat Gustaf degene is waar iedereen moet van oppassen. Oh. Go, go Gustaf. Vele ja, groetjes. Petra, mama van Lola. Kijk, dat gevoel is toch goed. Hè? Heel goed. Dat is heel leuk om te horen. Maar je vertrekt binnenkort naar Liverpool. Euh, naar het Songfestival met een hoed. We hebben intussen al een jas van Tom Baas. We hebben een hemd van Jean-Marie Pfaff. Wat hebben we nog? Uh, Madonna een t-shirt van, van Jani. Jani. Hebben u nog een hoed over? Yes, de deze Uitstekend Beschrijf eens, hoe ziet hij eruit? Het is uh, een soort van Panama hoed uh, Het is gemaakt in We uh, zijn naar Cisal geweest Dat is in uh, Mexico, Yucatan ja? Dat is mijn huwelijksreis Daar, hebben we daar uh, liggen rondreizen En we wouden naar Cisal gaan Waar eigenlijk een traditionele Een stad eigenlijk is Die nog altijd rond hoeden uh, maken uh, bestaat En als is daardoor echt iemand ambachtelijk gemaakt daar, Ik draag hem gewoon niet heel veel Ik vind echt een mooie hoed en ik had zoiets van, ik kan misschien iemand ermee gelukkig maken. En ook iets voor het goede doel doen. En wel, we gaan iets voor het goede doel, dat is voor binnenkort. Gaan we een mooie veiling doen, uh, lieve luisteraar. Je zal er iets aan hebben. Je bent een goede zanger, uh, Stef. Je bent uh, ooit achtergrondzanger geweest. Letterlijk, twee keer op het Songfestival. En natuurlijk ook te horen op... Hola, de van Willy Sommers. Ja, die Willy toch. Ze je ondertussen al ontmoet, Willy Sommers. Uh, even kort op de mias. Ik even kort uh, Kort. Ja, ja, hij was ja, op... ja? heel lief. Op televisie ja? heb je verteld, tijdens eh, Eurosong 2023... Dan vertelde je ...dat je meegezongen hebt op de song... ...maar dat je hem nog nooit ontmoet had. Nee. Even luisteren naar varen. Nee, Blijkbaar komt dat niet. kan bevestigen. Heb je er al ooit live mee gezongen? Nee. Nee? Nog nee. nooit gebeurd. Doe even je ogen dicht... <laughs> Oké. Okay. Ja, uh, ik denk dat uh, je bijna je ogen weer mag open doen. Kijk, luister even toe, mee toe, toe, toe. in de sorry, app sorry, sorry. van Radio 2. Sorry, sorry. Uh, Want daar is de da -da. dames en heren, Willy Somers. Ja. Ja. <applaus> Willy, kom erbij. Neem een microfoon. Hey. Ja, pa, er wordt meteen al Wordt dus hier al geknuffeld. Pak even Hi, de microfoon Willy. erbij. Zeg Willy, Hello. hoe gaat het? Goedemorgen. Goedemorgen, dag hier. Goedemorgen. Ja, zeg, heb jij ooit willen meedoen aan het Eurovisie Songfestival? Nee, dat is uh, te stressig voor mij. Nee. Echt? Nee, ik, ik kan mij ze inbeelden hoe jij je nu voelt. Uh, vol stress, vol zenuwen. Om, uh, er zijn dus miljoenen mensen die kijken... en je hebt maar drie minuten de kans om te presteren. Ik vind dat, is dat verschrikkelijk. Is dat die motiverende... Uh, ja, voor ja, ja. mij. Ja. Maar ik, ik kan met je nu plaatsen. Dus ik zou het ja. nooit niet durven doen. Nee. Maar vooral, jullie hebben nog nooit echt samen gezongen, toch? Nee, nee. nee ja. nog nooit. Jammer genoeg, want het is een fantastische goede zanger. En wel. Ja. We, gaan, we gaan jullie die kans geven... De kans. Ja, die, die Gustav die kijkt als een koen naar een <lacht> trein. Ja, maar we, geen zorgen we gaan dat niet nu doen. We gaan dat nee. uh, hey, zo meteen in de loop van de ochtend. Jullie nee. mogen zich samen voorbereiden. Koffietje drinken, dat sorry. Alhoewel, geen koffie, slecht voor de stem. Ja, nee, niet doen. Uh, maar jullie mogen samen Laat de Zon in je Hart uh, opnemen voor Radio 2. Serieus? Ben, ben jij koorts? Uh, hoe gaan we dat doen? Oh, dat is met microfoons en zo, dat is allemaal geregeld. Dat is geen zorgen, maar het is allemaal een verrassing. komt allemaal goed straks. Zien. Ja, we zullen ja, zien. Hè. Komt goed, hè? Ja. Als, je, als je niet meer weet hoe het liedje precies gaat, haast je maar. Welkom bij ons, Willy Sommers. Dank je wel, goedemorgen.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 Je soms verdriet. Denk dan aan de zon en zing dit lied. Sommers laten zon in je hart, hoe gaat dat klinken als uh, Gustaaf van uh, het Songfestival dat samen met Willy gaat doen? Uh, ben je intussen bekomen? Ja. Ik heb altijd het kunnen met Willy, het komt allemaal goed. Uh, maar het lijkt alsof jullie elkaar al jaren kennen zo. <laughs> ik, oh, no. ik heb net voorgesteld dat ik de backings ga doen van, voilà. op het Songfestival. Ja, ja. je weet dat... Uh, het is echt een dynamisch duo, hoor, <laughs> de twee. Bij backingfocus moet je onder het podium zitten, hè. Dat gaan we, we niet doen, hè. Laten we vliegen ergens het podium. Het is het Songfestival. We vinden wel iets. We Komt we helemaal goed. Droom, droom, droom. Ik wil iets moois. De gentse kapper Aziz droomt van een zangcarrière. Zwaar voor, ik alles wil geven. Maar daar is zij niet echt voor geknipt. Zonder afspraak, een nieuwe fictiereeks morgen op Canvas. Mijn moeder draait haar om in haar graf. Mijn moeder luisterde tenminste graag naar mijn muziek.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 Goedemorgen, Willy Sommers is intussen ook bij ons en hij heeft een belangrijk gedacht. Het gaat over desserts. Dat moet kunnen opnemen. Elke dag, voor twee. BRT, Radio 2. Acht uur, het belangrijkste VRT nieuws. Charlotte Krul, goedemorgen. Er hebben nog nooit zoveel bestuurders vluchtmisdrijf gepleegd. De partij Groen wil de dag na de verkiezingen geen examens en in het voetbal winnen Union en Antwerpen allebei. In tien jaar tijd zijn er nog nooit zoveel ongevallen met vluchtmisdrijf gepleegd als vorig jaar. Er waren meer dan 4.700 ongevallen waarbij de bestuurder wegreed. Vooral fietsers en voetgangers werden slachtoffer. En wie vluchtmisdrijf pleegt, wordt in de meeste gevallen wel gepakt, zegt Stef Willems van Vias. Vaak zijn de bestuurders die vluchtmisdrijf plegen niet in Noord met bijvoorbeeld hun verzekeringspapieren of reden ze onder invloed, wat ervoor zorgt dat ze niet logisch nadenken op het moment dat er een ongeval zich voordoet. Het is dus belangrijk om naast sensibilisering in te zetten op meer controles op onder andere onverzekerd rijden of rijden onder invloed van alcohol. En op die manier ga je ook onrechtstreeks vluchtmisdrijven aanpakken. Er zijn amper bruggepensioneerden die terug gaan werken. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB. Het stelsel waarbij mensen in terecht komen die op latere leeftijd ontslagen worden heet officieel SWT. Het is de bedoeling om die groep terug aan het werk te krijgen maar dat is in de praktijk niet zo legt professor arbeidseconomie Stijn Baart van de UGent uit. Wat die werknemer betreft is natuurlijk niet de bedoeling om die te culpabiliseren. Die zit met die toeslag. Historisch verwachten we ook helemaal niet dat hij terugkeert naar de arbeidsmarkt. Dus ja, gaat dan maar eens aanstaan om dan toch te gaan solliciteren op die leeftijd. Het is een van die vele koterijen op onze arbeidsmarkt, waardoor dat mensen het idee hebben dat langer werken, dat dat wel iets voor de buurman zal zijn, maar dat men er zelf kan ontsnappen via een van die vele achterpoortjes. De partij Groen wil dat er de dag na de verkiezingen van volgend jaar geen examens zijn. Normaal is die verkiezingsdag op 9 juni. Dan zijn het Vlaamse, federale en ook Europese verkiezingen. Maar dat is ook het midden van de examenperiode. Co-voorzitter van Groen Jeremy van Eekhout doet een oproep aan de universiteiten, hogescholen en middelbare scholen om daar toch rekening mee te houden. Wij denken dat er nog meer dan een jaar tijd is om dit te plannen. En als we dus willen zorgen dat studenten zich op de zondag van de verkiezingsdag niet hals over kop van een studentenstad bijvoorbeeld naar huis moeten opjagen, dan zou dat toch wel een geruststelling zijn voor hen dat er op 10 juni geen examens zijn. En dat kan zijn dat de examenplanning dan iets anders verloopt dan in andere jaren. Maar we denken dat dat in het jaar van verkiezingen wel mogelijk moet zijn, om dat door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 Bijna duizend hectare natuur is al aangetast. Omdat het vuur ook dichter bij huizen komt, zijn 300 mensen geëvacueerd. En de oorzaak is nog niet duidelijk. Bij de gevechten in het Oost-Afrikaanse land Soedan zijn al zeker 100 mensen om het leven gekomen. En er vielen meer dan 1100 gewonden. In de ziekenhuizen is er bloed en medisch materiaal tekort en er is soms geen elektriciteit. Veel mensen kunnen in de hoofdstad hun huis niet uit omdat de gevechten blijven doorgaan. De problemen in Sudan werden de afgelopen dagen groter door een conflict tussen twee legers en hun generaals. En in het voetbal hebben de teams in de top drie Racing Genk, Union en Antwerpen allemaal gewonnen.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 Nog gisteren werd KV Mechelen AA Gent 1-1. Daardoor heeft Gent de beste kansen voor het laatste play-off 1-ticket. Gent en Club Brugge hebben evenveel punten, maar de Gentenaars die hebben één wedstrijd meer gewonnen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Zowel in Leuven als in Gooik starten vanmorgen grote wegenwerken om het verkeer veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. Maar er wordt lokaal wel heel wat verkeershinder verwacht. En een van de grootste sportwinkels uit onze provincie verhuist. Van Bierbeek naar Boutersum. Vandaag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. We houden het meestal droog op een lokale bui na... bij maxima rond 15 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel... hoor je binnen een half uur en via de app van 14nieuws. We maar even kijken naar de problemen op de weg Mona van het Verkeer. Vertel eens. Uh, een iets drukker ochtendspits vandaag. Tot 20 minuten aanschuiven richting Antwerpen. Vanaf Haasdonk, vanaf Massenhoven en in Aardslaar op de A12. Je verliest 20 minuten op de Antwerpse ring naar Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Het gaat een half uur trager op de N16. Van Mechelen naar Willebroek. Tussen de 1910 en het rondpunt met de Mechelse steenweg. Wie richting Brussel wil, die schuift ook tot 20 minuten aan. Van vooraf Lichem, vanaf Semst, tussen Dielswingen en Holsbeek. Vanaf Berchem en vanaf Over op de binnenring rond Brussel vandaag wel extra druk. Daar gaat het nu een kwartier trager tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. En in Wezenbeek is de rechterijstrook dicht door een ongeval. Daar verlies je 20 minuten vanaf sint stevens -Svoluwe. Nog. 20 minuten aanschuiven op de buitering van Waterloo tot Saventem. In Brussel goed uitkijken voor werken... bij de inrit van de NAVO-tunnel richting het centrum. Daar is de rechterijstrook dicht. Richting Gent aanschuiven met een kwartier op de E40... tussen Erpenmeren en Merelbeke. En rond Gent nog wat problemen. Op de R4 van Zelzaten naar Drongen... verlies je 20 minuten bij Wondelgem. Van Gent-Zeehaven richting Zelzaten... versperd bij Zelzaten-Oost. Een defecte vrachtwagen de rechterijstrook. En in Zelzaten zijn er doorwerken vertragingen... op de Kennedylaan, vlakbij de Cosmo... Rotonde en dat veroorzaakt ook files op de afritten van de E34 bij Zelzaten Oost. Punt er om 12 voor Gustav Monen? 12. Kijk, zo eenvoudig is het. er zijn heel veel mensen die er enorm in geloven. We geloven er elk jaar in. Maar dit jaar misschien nog net iets meer. Die heeft al zo hard gewerkt. We zullen wel zien. Het gebeurt allemaal over een paar weken. ABC. Goedemorgen, ABC. Peter en Kim. WRT Radio 2. Something deep He? De look of love. En dan gaan ze los. De look of love van ABC. Goedemorgen. Hey, hey. Goedemorgen morgen. Je maandag begint. 17 april is de dag dat je hoort op Radio 2 dat er nog nooit zoveel ongevallen gebeurd zijn met een vluchtmisdrijf in 10 jaar tijd. Het zal misschien deze week echt beter weer worden. Het gaat ja, nou? niet gebeuren. helemaal, hè, hè, Sabine. Ah, Sabine die heeft het een beetje tegensproken. Het zou weer kunnen gaan regenen op het einde van de week. Sorry daarvoor. Maar vooral wat het dan heeft, Gustav live bij ons. Indrukwekkend. De reacties blijven binnenkomen. Steven Griel is uit Lokeren. Douespois voor Gustaf. Love it. Goed live gezongen. Het, hij gaat het. Um... Hey, er was even twijfel of hij zouden gaan kwalificeren voor de finale, maar die gaat toch zeker door. Weet je wat ik vind, hè? Als je hem bezig ziet, is het magie dat er gebeurt. Het is zo, zijn stem is er altijd boek op. Ja. Zijn performance, zijn, um, zijn vibe, want Gustav is echt wel een vibe. Zijn fashion. En als dat allemaal in een pot gooit, dan krijg je zo die magie. Dus de mensen moeten het zien, horen, voelen, proeven, ruiken. En dan denk ik dat het echt goed komt. Over voelen, proeven en ruiken gesproken, Willy Sommers is hier nog altijd bij ons. Die uh, ja. zingt vandaag een duet met Gustav, En dat was nog nooit gebeurd... Ja, jullie hebben elkaar ook niet gezien in de studio, want hij was achtergrondzanger bij Late zon een jaar. Ja, ja. Dat is allemaal apart opgenomen. Ja, het is zo dat uh, als we nummers opnemen, is dat meestal eerst de ritmesectie, piano, drums, gitaren. Dan komt de lied, voice. Dat ben ik dan, de liedzanger. Uh -huh. En achteraf wordt daar koor aan toegevoegd. Als surplus, zeg maar. En nog wat special effects en zo. Dus ik heb Gustav daar niet ontmoet in de studio. Nee, nee maar straks mogen jullie het allemaal uh, samen gaan doen. Ja. Dat was spannend, zeg. Ja, ja. Maar Gustaf was backing vogel. Eela. <laughs> <vogel. Backing> <laughs> ja, Gustaf is een vogel, hè. Dat is een beetje een vogel, klopt. Zeg maar, Willy Sommers, ontzettend ja. populair. Keren maar hier mag je, ook, uh, ja, mag je ook, gewoon je gedacht zeggen. Mijn gedacht, mijn gedacht, jongens wie had dat verwacht? Mijn gedacht, mijn gedacht, ja maar ja maar zeg is dat echt wel uw gedacht? Ja, maar, jij bent, niet iemand van de grote mening, van, uh, ik ben daar tegen of daarvoor, dat doe jij nooit, hè, Willy? Ik ben zeer diplomatisch. Ja. ja. ja. ja. <laughs> en ook, ook nu vandaag weer. want ja. Wat is jouw gedacht van morgen? Mijn gedachte, uh, dat is dat ik eigenlijk al van, van jongens af aan, uh, als ik op, uh, in het restaurant ben of zo, of thuis ook zelfs, dat mijn gedachte is altijd een lekkere damblansje kunnen eten. Dat is voor mij zo'n fantastisch gevoel, zo die, die verse slagroom op het vanilleijs en daar nog een, een vleugje warme chocolade over. Het water komt mij, bij wijze van spreken, in de mond spelen. Ik zie het, ja. letterlijk. Zee, maar. Ga jij zover als mijn vader? Want die heeft eigenlijk ook. Die zegt, dat zou eigenlijk op elke kaart moeten staan. Een dame blanche, is het eigenlijk dat? Maar dat staat eigenlijk op elke kaart. Ja, eigenlijk ja ik... toch wel hoor. Tof kan dan. je overal een damblange eten? Dat is misschien de vraag. Ja, dat weet ik niet. Ik was onlangs in Dubai eh, op reis en ik heb daar een damblange eten. In Dubai? Ja, in Dubai, stel je voor. Het was nee, al, elke dag 30 graden, dus lekker Damblanche. Lekker dat, verfrissend. Ik dacht dat het een Vlaamse uitvinding was, maar. Nee, nee, nee, nee, nee, Ja, maar je kan ook in Dubai alle Belgische bieren drinken. Hè? Ja. Je kan daar alle Belgische bieren drinken. Ja, je kan daar uh, Belgische gerechten eten. Het is, het is een vleugje Belgisch daar in Dubai. Ja, ik ja. gooi het even naar de luisteraar. Lieve luisteraar, zet hem een beetje luider. Waar kan je de beste d'un blanche kopen? Dat wil ik ook wel eens weten. Of je kan het, lekste, het lekkerste eten tenminste. Of misschien zeg je van ja, nee, dan blanche. Ik, ik heb het ook niet echt. Nee? Nee. Ik eet het nooit. Nee, nee. nooit. Uh... Dus ik ben de enige van de drie die het eet. Ja. Allora, kijk even naar Charlotte. Chabot. Kijk je af en toe dame blanche? Ja, heel zelden. Ja? Ja. ja. Kijk, maar het is wel een heel populair dessert: Creme, crème brûlée? Altijd crème brûlée Dat is ook lekker ja. ook Als hem goed klaargemaakt is Top Maar dus De beste Dan Blanche Deel hem even Of uh, laat me misschien even weten Wat jij als dessert verkiest Zeg Wat een onwaarschijnlijk Mooie versie van maar Papa Papa Ik hou steeds meer van jou Heeft Jaap Rezema gemaakt Het is uh, een song Die hij gebracht heeft Op een liefde voor muziek En intussen Een dikke hit aan het worden Papa van Jaap Rezema. Goed gedaan Super goed gedaan wanneer zanger?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 Ja, prezen Presema. Van mij. Dat is een mooi onwaarschijnlijk strafliedje. We waren bezig op desserts, want we hebben het gedacht van Willy Sommers vanmorgen. Die zegt, ja, dan Blanche altijd als dessert. Die hebt het echt niet met dessert zelfs. Ik, nee, ik eet eigenlijk bijna nooit dessert, maar ik, ik eet dan voorgerecht. Is het niet zo van ja. of je neemt een voorgerecht of een, een dessert? Ja. Ja, maar zo, ik neem nooit een voorgerecht. Ik neem een hoofdgerecht en een dessert. Om een plaatsje te houden, zeg je dan. Ja, ik heb daar geen plaats meer tegen dan. je bent, ja, je bent een pink dik, dus dat, hoe doe je het dan? Hoe uh, uh, ik toe Ik treed veel op, hè, mijn conditie onderhouden. Ik, dat. ik sport, ik speel wat tennis en, en wat padel tussendoor. Dus ik verzorg mijn conditie goed. Dus een dessertje mag er wel bij eigenlijk, hè, Peter. Kan ook net. Ja, ja. Uh, er komen een paar goede tips binnen. Chris Boel uit Sint-Iklaas, die laat weten: de lekkerste dame blanche, kan je eten bij Cremery François in Sint-Iklaas. Is inderdaad heel lekker. Slagmolen in Opklaalbeek, zegt Peter Veekmans. is er ook nog eentje. Um, en Roma-ijs in Essen, zegt Wendy. Ommegang. Kijk, ja. Waar eet jij ze liefst? Roma-ijs in Essen? Oh, ik moet er binnenkort optreden. Ja. Ja. Granteerend. Ja ja, ja, ja, ja. En Les Éleveurs in, uh, in Halle. Les Éleveurs, ja, ja, in Halle. Heel bekend restaurant. Dat is ja. jouw bekend? Heel bekend, ja. Is, is dat... De buurt. De, wacht, wacht. Is dat dat ex-restaurant van uh, Sophie Dumont? Ja, dat klopt. Dat, hè? Dat klopt. Ik. Of die heeft daar sinds gewerkt? Of heeft die, het dat, ja, het was haar restaurant. Van haar vader, dacht ik wel. En, uh, dat weet ik niet. En, ja, dus dat was haar restaurant. Ja. Ja. Het zou ons te verleiden zo Goeie dame blanche. Een goede dame blanche met warme chocolade en verse slagroom. Ook daar. Ja. Hey, maar dit, dit is een goed verhaal. Een verhaal van Greet. We gaan die uh, straks even proberen wel over vijf minuten. Die heeft dertig jaar geleden een cremmekesclub opgericht. Kijk. Een Ik dat verhaal willen horen over vijf minuten.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 Maar tegenwoordig kan je gewoon ook telewerken. En omdat jij telewerken en hardwerk gaan graag combineert, lanceert NMBS... Het Flex-abonnement. Het eerste abonnement dat zich aanpast aan jouw nieuwe werkgewoontes. Alle info op nmbs.be. NMBS, onderweg naar beter. Aardijsen. Hoort, het promo-alarm van Lidl. Irritant, hè? Maar ook interessant. Want tot en met dinsdag 500 gram aardbeien. Voor maar 1,49 euro. Lidl, voor iedereen die telt. Thuiskomen, des voor mij, schoenen uit, slippers aan en een fris glas op mijn terras. In de zalige schaduw van onze pergola. Lekker uit de wind. En dan, even uitblazen. Terrasoverkappingen van Winsel geven jou thuis een eigen toets. Van persoonlijk advies tot een resultaat dat past bij jouw stijl. Winsel zet jouw wensen centraal. Bespreek je plannen in de toonzaal en profiteer nu van onze acties. Kijk op winsel.be winsel. Om thuis om van te genieten. Amai, een mijne nieuwe Suzuki Vitara? Ja. En tevreden? Heel tevreden. En niet enkel door die korting van 6000 euro. 6000 euro korting. Vraag snel je offerte op suzuki.be. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. To my piano Piano To play. <laughs> She's after my piano nooit weten hoe ze het zouden gedaan hebben op het Eurovisie Songfestival, want ze zijn net, net niet geweest Goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Morgen op Radio 2 uh, live in de studio, je kan hem ook zien Willy Sommers, want Willy heeft daarnet Gustav verrast, jullie gaan samen Laat de Zon in ja. je hart zingen, ja. een hele mooie maar vooral, je had een heel duidelijk gedacht want uh, jij zegt d'en blanche, ja. altijd en overal als dessert, absoluut, ja absoluut ik krijg er nog een, uh, iemand, die ja, een kleine spion van jou denk ik, Erika Klaassen uit Oostende. Willy eet ook graag witte pralintjes. Is het waar? Dat klopt, inderdaad. Ja, ik ben eigenlijk wel een snoeper zo. Ja. Mm. Ja, zeker nu met Pasen ook, al die paaseieren. Ik krijg ook veel uh, paaseitjes van, van fans en zo met pralines erbij en alles. Dus ja, deze periode is het nogal zwaar aan de chocolade. Ja. Dus een warme oproep. Breng het mee. Pralinicus, <laughs> à volonté naar de optreden. Een warme chocoladesaus oproep. Ja. Mm. Nog mensen die uh, reageren op de Damblanche? Ja, Micron zegt het beste dessert dat er is. En ik moet ook, ik moet ook een Damblanche hebben na elk restaurantbezoek. Anders heb ik niet gegeten. Dus ja, kijk, er zijn nog mensen die dat vinden. Viviane van Laar zegt de lekkerste Damblanche. Die kan je eten in de Draver in Zandhoven. Ben je daar al geweest? Daar ben ik al geweest. Ja, ja. Maar niet in de crêmerie. Daar is die mens nog niet geweest. Ja. Ja, Dat is en een beetje lekker maar van de regio. He. Die komt er ook overal. Anne-Catherine Poelmans uit Oudenaarde zegt. Als je mij echt wil straffen, moet je voor mij een dessertbuffet zetten. Ik heb er niks mee. Ik eet niks zoet. Dus al zeker geen dame Blanche. Het idee alleen al. Oh, en ijs en chocolade. Ja, er zijn van veel te veel. Mensen die niks met zoet hebben. Maar Greet van der Velden uit Arendonk, die heeft een Cremmekesclub. Goedemorgen, Greet. Goedemorgen allemaal. Dankjewel. Ja. Hallo. We hebben zeer veel vragen hoor. Je hebt al meer dan dertig jaar een cremmekesclub met vriendinnen. Wat is de cremmekesclub? De cremmekesclub is eigenlijk ontstaan in Leuven. Uh, er ging een slechte sfeer in ons werk. Op het werk eigenlijk, uh, ja, is echt niet leuk. En we dachten het te verbreken met elkaar te zien. Mm -hmm. En in mijn ogen kon je niets beter doen dan een ijsje te gaan eten. Toch. En we gingen toen samen in de timorie een eitje eten... en de meesten onder ons bestelden... Ja, wel een lekkere, lekkere dan blanche. Oké. Okay. In het begin waren we te roddelen en dan hebben we gezegd... stop, we praten <laughs> niet meer over het werk. Huh? En toen werd het leuker en leuker, de groep werd kleiner... en uiteindelijk zijn we nog met vier mensen... die elkaar zelfs meer dan dertig jaar zien op regelmatige basis... bij iemand thuis of ergens anders... En altijd hoort er een ijsje bij. En dat is jawel een dambloche. Ik geloof al bij het woord. En uh, we hebben al heel veel cremeries afgelopen. En vandaar de naam Kremkesclub. Greet van de familie. jij ah, wilt toch in die Kremkesclub? Ze maken altijd... Ah, ah, ah, ah. Waar, waar is dat Wa juist, Peter? Dat is in Arendonk. Arendonk, dat ja, is, is niet bij Ja, maar eigenlijk is ja. het ontstaan in Leuven. Hè? Dus is, ah, ja. allee, de ja. Ja. anderen wonen in de buurt van Leuven. Ja, maar ik zo. voel dat... Heb je, heb je niet zo'n Peter nodig, bijvoorbeeld? Dat zou mooi zijn Oh ja. Hè? Ja, zie zo bij deze. probleem. Geen probleem. <laughs> Bij deze de officiële Peter van de Kremkes club is Willy Sommers. Mooi, applaus. Dankjewel. Ja, uit je kruis aan de zijre. Greep van der Velde uit Dankjewel voor je mooie verhaal vanmorgen. Geniet van de dag en smakelijk eten binnenkort. Ja, dankjewel. Is... Komt goed. Willy Sommers, dankjewel dat je er even was. Graag gedaan. Peter. Zometeen ga je zingen met Gustav. Ik wens je hey, heel veel succes. Dankjewel. Kijk je de tekst nog van Laat de Zonne je ja. oh. Dat is wel Ik heb het honderdduizend keer gezongen. Honderdduizend ja. in één keer gaat ook wel lukken. Ah. van de Putteressen, die Klaas is ontzettend blij dat we terug zijn. Ik ben ook blij dat jij terug bent, Peggy. En bij haar zeggen ze uh, een pillen koud tegen een ijsje. Ja, dat heb ik nog nooit gehoord. Nee, een pillen koud, wat een mooi zeg. Een soort codewoord voor een ijsje. Ik vind het allemaal goed. Pillen koud, zeker dan. Maar Nee, want je houdt niet van ijs. Ja, maar hoe ze het noemen, dat okay. allemaal goed. Ijs houdt wel van jou. Oh. Het is exact half negen intussen, belangrijkste VRT-nieuws.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 En de partij Groen wil dat er de dag na de verkiezingen van volgend jaar op 9 juni geen examens zijn. Dan zijn het Vlaamse, federale en Europese verkiezingen, maar dat is ook midden in de examenperiode. En Groen vraagt aan de universiteiten, hogescholen en middelbare scholen om daar nu rekening mee te houden. Het Vlaams parlement moet daar dan uiteindelijk over beslissen. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Bart de Koster. Op verschillende plaatsen in onze regio starten vandaag wegenwerken op grote verbindingswegen. Dat is onder meer het geval in Gooik op de Eringse Steenweg. Het kruispunt met de Zijpstraat en de Kwakenbeekstraat wordt daar veiliger gemaakt voor fietsers en voetgangers. De werken duren tot begin juli en zullen uiteraard voor de nodige hinders zorgen, zegt Anton de Koster van het agentschap Wegen en Verkeer. Er komt een middeneiland in het midden van de rijweg om het autoverkeer af te remmen en zodat actieve weggebruikers beter zichtbaar worden voor automobilisten. We leggen ook veilige oversteekplaatsen aan en een toegankelijke bushalte met een verhoogd perron zodat iedereen comfortabel de bus kan op- en afstappen. De automobilisten zullen de meeste hinder ondervinden want de Zijpstraat en de Kwakenbeekstraat worden tijdens de werken volledig afgesloten. En ook in Leuven starten grote werken op invalswegen. De komende dagen wordt op de Aarschotse Steenweg het asfalt vernieuwd. Die weken, werken duren een hele week. En tegelijkertijd starten ook de werken aan de Tiense Poort. Een van de drukste kruispunten van de ring rond Leuven. Daar wordt het kruispunt heringericht om het veiliger te maken voor voetgangers en fietsers. Er wordt veel hinder verwacht. De Werken zullen duren tot begin de zomervakantie. Het is nu definitief de sport- en kledingwinkel die stor verhuisd van Bierbeek naar Boutersem. Het terrein in Bierbeek, waar de winkel nu gelegen is, krijgt een nieuwe invulling. En daar is geen plaats meer voor een winkel van 5000 vierkante meter. Na jaren onzekerheid en getouwtrek heeft die store nu een nieuwe locatie beet op de Leuvense Steenweg in Boutersum. Floris Florquin van die Store is opgetogen. Wij gaan alleszins naar een nieuwe winkel. En dat is heel belangrijk, want onze oude melkrijw waar we nu zitten, vandaag heeft natuurlijk zijn, uh, ja, zijn, zijn kwaaltjes om het zo te zeggen, mee. Uh, we hebben daar 22 jaar gezeten. Uh, we wisten wat dat er op was. Wat mis was. Um, maar nu, inderdaad, nieuwe winkel, uh, efficiënter indelen, alles, alles uh, een nieuwe start. Is dat makkelijk bereikbaar op de steenweg, vlakbij de afrit van de E40. Dus uh, een tevreden man. Sport in het voetbal heeft Union met 2-1 gewonnen van het al veroordeelde Serre. Met nog één speeldag in de reguliere competitie te gaan, blijft Union tweede op twee punten van leider Racing Genk. Ander ligt verloren met zware 5-2 cijfers van Genk. Paarswit is pas tiende in de stand. En de gemeente Rotselaar zal volgende maand Lisa Valen huldigen. Lisa behaalde afgelopen weekend een bronzen medaille op de sprong op het EK-turnen in Turkije. was dat? Vandaag begint de dag erg grijs met lage wolken. In de loop van de dag wisselen opklaringen en wolken elkaar dan toch af. Een paar lokale buien zijn in de namiddag mogelijk, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. We halen maxima tot 14 of lokaal 15 graden. Meer nieuws uit Vlaams Brabant en Brussel vind je de hele dag door in de app van VRT Nieuws. En nu steven, die app van Radio 2 openzet... dan kun je zien hoe de verkeerskaarten erbij liggen. Best wel een drukke ochtendspits van morgenmorgen. Ja, toch wel. Goed uitkijken op de e 314 van Maasmechelen naar Lummen in Genk Centrum. Daar is de weg nu gedeeltelijk versperd door een ongeval... en kan je ook wat in de file staan. Richting Antwerpen aanschuiven tot 25 minuten... vanaf Haastonk, vanaf Massenhoven en op de A12 tussen Aertselaar en Wilrijk. Op de N16 gaat het zelfs een half uur trager van Mechelen naar Willebroek... tussen de E19 en het rondpunt met de Mechelse Steenweg richting Brussel ook tot 20 minuten aanschuiven vanaf Semst tussen Tieltwingen en Holsbeek... en vanaf Everberg op de E40. Op de binnenring rond Brussel is het extra druk vanochtend, eerst 20 minuten trager rijden tussen Grootbijgerde en Vilvoorde. Verder is in Wezenbeek de rechterrijstrook dicht door een ongeval en daar verlies je een half uur vanaf sint tevens 20 minuten aanschuiven op de buitenring van Waterloo tot Zaventem. Richting Gent 10 minuten aanschuiven op de E40 tussen Erpenmeren en Merelbeke en dan wat problemen rond Gent op de R4 richting Drongen verlies je een half uur tussen Evergem en Wondelgem. Van Gent zeehaven richting Zelzaten verspert bij Zelzaten Oost. Een defecte vrachtwagen. De rechterrijstrook daar. En in Zelzaten zijn er doorwerken vertragingen op de Kennedy Laan, vlak bij de Kosmosrotonde. En dat veroorzaakt ook wat files op de afritten van de E34 bij Zelzaten Oost. Gladys Night in concert. Eind mei komt The Empress of Soul naar België voor haar eerste en laatste concert ooit in ons land. Glad is night. Op maandag 29 mei in stadschouwburg, Antwerpen. Tickets en info via gracialive.be. Well, Samen met Gazette van Antwerpen en Radio 2. Goedemorgen morgen! Er was nog een belangrijke dag, zo net na de paasvakantie. Want dan stapten er een heleboel kleutertjes in in het eerste leraar of in het instapklasje. Ook uh, Marian Plating uit Klokkeheist. Marian natuurlijk niet, maar uh, ze kent iemand. Ja. <laughs> Goedemorgen Marian. Ja, jij, uh, jij kent Rosie, die gaat naar het, uh, naar het eerste klasje. Vertel eens wie is Rosie? Rosie een is derde kleuter. Die daarvoor, vandaag voor het eerst naar de uitstap Ja. De dan de wonderste, dan had de geboorte hoogst van 670 gram en dan 24 weken geboren. Oh. En dat is de familie sleutel. En ja, we heel trots dat we toch de aardig is. Een kleine halve kilo. En dan toch, uh, alleen ja, het is ongeveer zoiets moet het geweest zijn, en dan toch ja. zo goed uitgeroeid. Ja, belangrijk, welk boekentasje heeft ze mee? Dat weet ik eigenlijk nog niet. Dus, ik heb nog geen foto's gekregen, dus ik kan nog niet zeggen hoe of wat. Ik heb nog afwassenen, hè. Maar ik hoor vooral... een, dus een hele vrouw met een sluiter en ja, dus met iedereen vlucht de vriend. Dus, dus, eh... Hopelijk geen traantjes dan. Okay. Hopelijk geen traantjes. Maar ik denk het eigenlijk niet. Nee. Dus, uh, dus ja, dus maar dat, dat is vaak, hè? Meestal is het de tweede of de derde dag dat ja. ze beginnen te janken. Dus uh, krijg je dat weer. Maar komt goed, Rosie. Ik hoor een trotse grootmoeder. Geniet er vooral van, hè? Dankjewel. Dag. En dankjewel. Uh, de eerste van Lissy. Oh, Mia en Matteo, dat zijn heel plannen. He. Ik denk okay. dat je heel klopt <lacht> zijn. ja, ja, het is belangrijk dat je die ander niet vergeten, uiteraard. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. WRT Radio 2. Give me your, gimme me your, give me your attention, baby I gotta tell you a little something about yourself You're one of my followers, ooh, you a sexy lady But you walk around here like you wanna be someone En treasure, ja hoor, 20 voor 9. Een goede maandag. Ja, oké, okay, de mist, maar dat kunnen we niet aan doen, natuurlijk. Ga even kijken naar de app van Radio 2 of bij Ons op 1 of op 14 de regio. Nu donderdag zit ze tussen de bloesems in Limburg op een scooter en jij kan erbij zijn. Blijf goed luisteren naar Goedemorgenmorgen Morgen deze week. Maar vandaag gaat ze van de grond, maar echt, in Munkswalm in Oost-Vlaanderen, daar zit ze in een boomhut. Met een meisje van 12 jaar. En die heeft er een heel goede reden voor. Moet ze zien staan. Wat een verhaal. Margot, wat gaat er ja. gebeuren? Ja, en vooral wat een gigantische boom. Het kijk zeker even mee via de Radio 2-app of via 1 of via t max Want dan zie je een hele mooie houten constructie die gemaakt is um, door Nina en, en haar familie en door Mare en zo. Tegen een mooie bloesemboom. Je hebt hier een fantastisch mooi uitzicht over de Vlaamse Ardennen. En als je binnengaat, is het nog gezelliger. Je hebt uh, lichtjes. Hier staat een groot tweepersoonsbed. En Mare, je gaat hier een half jaar slapen. Vannacht was de eerste nacht. Hoe is het geweest? Het was heel spannend. Um, ik was ook even bang, want de schaduwen van het licht, ik was dat niet gewoon en zo. Want er zit ook een glas in mijn deur, dus ik was dat niet gewoon om de schaduwen te zien. En er was een tak tegen aan het botsen. En vanochtend ben ik wel wakker geworden van de haan, maar gelukkig niet te vroeg. Maar het was wel echt spannend en het was heel tof. Ik heb heel goed geslapen. Dus ja. En voor wie nog niet mee is, waarom ga jij een half jaar in deze zelfgemaakte boom met slapen? Ik ga hier een half jaar in slapen om... Um, Um, geld te verzamelen voor VZ2 Orca. En VZ2 Orca um, doet allemaal dingen rond kinderheuma. Die geeft kampen, die geeft die doet activiteiten met kinderen voor kinderheuma. En um, ik doe dat om mijn zus, want ze heeft kinderheuma, een hart onder de te steken en ook alle kinderen die kinderheuma hebben, een, um, uh, te steunen. Ja, en jouw zus is Nine, die zit hier ook naast ons. Um, kinderheuma, dat houdt in dat je heel veel ontstekingen hebt op uh, gewrichten en op pezen. Je hebt heel veel pijn, in Nine? Ja, dat is waar. Vooral in jouw voeten? Uh, vooral in mijn rechtervoet. Soms een keer aan mijn huppen, rug en schouders En vaak onder mijn knie ook. En wat vind je daar nu van, dat je zus zo een half jaar speciaal voor jou om aandacht voor kinderen te vragen in een boomhut gaat slapen? Ik kon mijn oren niet geloven toen ik het hoorde. Is het waar? Ben je vier Ja, heel vier Oké, okay, en zeg maar, waarom nu een boom het? Waarom geen tent in de tuin? Dat was toch iets praktischer geweest? Iets makkelijker? Omdat we hebben heel veel wind in onze tuin. We zitten ook echt op de velden. En anders zou de, de hut, de tent bijvoorbeeld, kunnen los of kunnen scheuren van te veel wind. En dat willen we niet riskeren. En in een hut is het ook gezelliger en knus en veiliger. Ja, en je hebt ook een boek gelezen, hè, dat jou geïnspireerd heeft? Mijn jaar in een tent van Tini Fisher, trouwens een topboek, echt mega tof. En daarop is mijn um, verhaal gebaseerd, want zij ging dan een jaar in een tent wonen. En ik wou dat dan ook doen om geld in te zamelen, maar dan omdat mijn zus de diagnose kinderum had gekregen, wou ik dat graag daarvoor doen. Ja, en je zegt geld inzamelen, hoe kunnen de mensen jullie helpen? Je kunt bij mij komen slapen um, en dan wat geld geven. Je kunt ook gewoon storten via de rekening en we gaan allemaal acties doen. We doen een koekjesverkoop, we doen een plantjesverkoop en we gaan ook oorbelletjes verkopen. Ja, het is voor de goede zaak. En die informatie kan je allemaal vinden op dehutvanmare.com. Ja. En Nine, dit weekend mag jij ook in de, in de boomhut komen slapen? Ja. Dat gaat plezant worden, hè? Ik denk dat we niet goed gaan kunnen slapen. Nee, ze gaan hier heel veel tetteren, want het is hier zo gezellig in de boomhut. Straks moet je trouwens kijken op radio2.be, want dan geeft Mare en Nine zelf een rondleiding in een zelfgemaakte boomhut. En dat is echt de moeite. Het is ontzettend indrukwekkend. Jimmy uit de Haan liet nog weten namens ouders van Reuma, kinderen en adolescenten. VZW, dank om kinderreuma even in de schijnwerpen te zetten vandaag. Ja, het is iets dat je waarschijnlijk hebt bijgeleerd. Dank je wel, maar slaap er in een boomhut. Ik, ik vind het een ontroerend verhaal. Ik kan even niet goed praten. Het is een heel mooi, mooi verhaal. Ja, wat zussen voor elkaar doen. Ja, ik vind het heel Prachtig. Tof. Check het allemaal even. In onze app van Radio 2 kan je nog veel meer over leren. En iemand die vroeg: kun je dit mooi liedje nog eens spelen? I I eh, bah, ik zou dat kunnen doen, maar ik kan het niet doen, sorry. Oh. Omdat je het over een dik kwartier kan horen bij uh, onze inspecteur.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 Laat het gaan, laat het los. Ik wil je het beste beloven. Besef jezelf, je bent hier maar voor even. Je kan het leven nemen of geven. Vergeef.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 The crow. I'll be waiting. De man die nog gearmworsteld heeft met onze David van Otegem in spits. Hm? Dat waren indrukwekkende geluiden. En ik denk dat Kien gewonnen heeft. Denk ik. dan niet een, een David. Je je je laba, ja. Een beer, hè? heer ah, ja, van de kerel, hè? Goedemorgen, de beer van Maldegem noemen ze hem ook wel eens. Is dat zo? Ja. Zeg, <laughs> de koers, hebben jullie die gevolgd in de paasvakantie? Ja. En wat vond je het leukste? Uh, uh, o, de, de, het, het hele evenement gewoon van kijken. <lacht> en, en, en met vrienden en pannenkoeken en eten en drinken en dan. Het is Tegen over, het scherm. Ja. Je kijkt naar mij. Ja, ik heb eigenlijk um, gedwongen gevolgd. Dus ik volg het normaal gezien niet. Maar op, op Pasen waren we bij mijn ouders. En uh, hopla, die tv op. Mijn vader en mijn broer er helemaal los in. Mijn broer heeft zeventien keer in mijn oor geroepen. Want het was Parijs-Roubaix. Ja, ja. Het lekker, het lekker. Maar blijven roepen, Ik kalmeer allemaal een beetje. Dus je gaat er helemaal in opgaan. Maar... Dat was ook heel dramatisch, hè, Wout van Aert die lekker reed. Ja. En dan, ja, Van der Poel die dan heel mooi wint. Nu... Die Lotte Kopecki in de Ronde van Vlaanderen vond ik ook heel straf. Die ging solo vanaf de oude kwaremond en dan vingers in de neus alleen over de streep. Ruben van Gucht was lyrisch. 200 meter. Lotte Kopecki wordt mede korthoudster in de Ronde van Vlaanderen. Ze komt op twee overwinningen. Na een sprint vorig jaar tegen Van Vleuten, nu solo. Ze komt in een rijtje met Belgen die twee jaar na elkaar hebben gewonnen. Gijsels, Buissen, Le Mans, Bonen, De Volder. En Kopecki. Zo indrukwekkend. En dit weekend ook nog eens tweede in de Amstel Gold Race. Lotte Kopecki is een hele grote intussen. En daarom kun je vanaf vanavond kijken op Canvas naar La Course. Daarin volgen ze de ploeg van Lotte in aanloop van de ronde van Frankrijk van vorig jaar. Goedemorgen Lotte Kopecki. Goedemorgen. En je zit alweer op de trein onderweg. Waar ben je naartoe aan het rijden? Uh, op dit moment richting Schiphol om dan het uh, vliegtuig opgestapt naar Canada. Voor het wereldkampioenschap Wat een leven. Wat een leven hebben ze daar toch, zeg. Zeg, Lotte, we mogen toch wel zeggen dat er eindelijk erkenning is voor het flauwe wielrennen. Denk je dat dat toch wel jouw verdienste is? Um, goh, ik vind het het moeilijk om het om zelf te zeggen. Ik denk dat het zeker niet enkel mijn verdienste is. Maar um, ja, we merken wel dat er gewoon veel meer aandacht komt voor het flauwe wielrennen de afgelopen jaren al. Mm -hmm. um, en ja, dat is dit jaar uh, zeker niet minder geworden. Dus... Uh, daar brengt wel heel erg bij Ja, Jij hebt daar toch zeker iets mee te maken, denk Tuurlijk, ik. Tuurlijk, dat doet deugd. Hè? Maar het is wel straf, hè, Lotte. Meer dan een miljoen kijkers voor de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen. En vanavond La koers op tv en VRT Max. Laten uh, we even kijken naar dit jaar, naar de Ronde van Frankrijk. Doe je eigenlijk mee? Um, op dit moment is het nog niet helemaal nie duidelijk. Uh, dat wordt pas, uh, denk binnen een week of twee, drie wordt dat beslist. Ah, en wil je meedoen? Goh, <lacht> um, dus. Uh, Sorry, het is een heel moeilijke planning. Dus ja, op zich wil ik wel graag meedoen, maar het moet, ja, het moet echt in de panning plassen. Mm -hmm. okay. Lotte Kopekje bij ons, beste wielrenster van het land op dit moment. Parijs-Roubaix, dikke valpartij daar ook. Hoeveel breuken heb je eigenlijk al gehad na al die wedstrijden? Um, ik ga huid vasthouden. Uh, ik heb nog nooit iets gebroken. <laughs> oh! Dus uh, ja, Amai. Nee, dat, uh, ik denk dat ik heel sterk een botten heb. Want ik ben toch al een paar keer de grond gegaan. Ja. Maar uh, dat is ik altijd uh, vrij goed afgelopen. Ja, want die Karim is ook die beelden van zo'n tombonen bijvoorbeeld. Ze hebben die ooit eens in de krant uitgelegd waar die overal breuken had. Er was geen enkel botje dat nog niet gebroken was, denk ik. Zo indrukwekkend. Nu, zeg Lotte, intussen is het iets meer dan een maand geleden dat jou, jouw broer Seppe is overleden. Hoe gaat het op dat vlak intussen met jou? Um, Gewoon, als ik er echt vraag, word ik liever uh, niet echt, uh... Over praat, dus, uh, mm -hmm. ja. Nee, begrijp ik. Geen enkel probleem. Nou, misschien is hij wel jouw geluksbrenger geweest. Hè? Lotte? Ja, ze uh, zei. Ja, spijt, ik ben ik. er nog. Ja, ik ah, ja, ben er nog steeds. Uh, nu, Lotte, even dan uh, Canada. Wat wordt dat, denk je? Um, ja, het was de wereldbeker op de piste om uh, de nodige punten te pakken uh, mm -hmm. voor de kwalificatie van de Spelen volgend jaar in Parijs. Mm -hmm dus ja zaak om het uh, gewoon zo goed mogelijk te doen en, uh, en punten weer te stellen ja broodnodig en je gaat dat heel goed en intussen hoor ik dat die trein ongeveer uh, op aankomen ja. staat <laughs> vanavond te zien op canvas en de VRT Max La Course over de ploeg van Lotte Kopecky Lotte ik wens jou heel veel succes heel fijne ochtend ja dankjewel. je wel uh... intussen 5 voor 9 zie goedemorgen I suppose they could be true All about love And what it can do to you High is the risk of striking out The risk of getting hurt And still I have so much to learn Een en een good heart. En kijk, de inspecteur is een inspecteur die altijd, altijd weet wat je moet kopen en vooral wat je niet moet kopen en hoeveel je er moet voor betalen. En vooral waar je uh, niet moet voor moet betalen. Veel <lacht> plezier met de inspecteur om 9 uur. Dag twee. Radio 2. De Spiegel. Charles Eindelijk Koning. De wereldhits van bij ons. Check al onze podcasts. Je vindt ze allemaal in de app van VRT Max. Sofie? Die kon vroeger al heel goed luisteren. Mama, leg me dat nu eens goed uit. Nou luisteren dat ze nooit verleert. Ze heeft een topjob bij Grando. Zien in een keukenadviseur die echt naar je luistert? Bij Grando gaan ze ervoor. Kom keukens kijken bij Grando. Grando, Grando, Grando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 We honderden dames tot en met 14 mei in Theater Elkerlijk Antwerpen. Tickets en info via BackstageProducties.be. Samen met Radio 2. Ketnet Junior brengt de wonderenwereld van Tiktak tot bij jou. Stimuleer je peuter om kleuren, geluiden en vormen te ontdekken... met de Tiktak-boekjes en het houten speelgoed van TikTok.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 van Kalster. Voilà, er nog een zalige regendus erbij. Ja, maar... En van die zwarte designkranen, schat. Zeg, jij weet niet wat dat kost zeker? Jawel, de elf. Hoe dat een elft? Dat bij Van Kalster kreeg er nu 50% korting op alle sanitair. Oh, voor mij dan nog een handdoek Ja, en een chic bad, hè? Ja, en zo'n... Van Kalster. Nu lenteactie met tijdelijk... 50% korting op al je sanitair ...bij aankoop van een badkamerrenovatie. Bezoek ons in Boortmeerbeek, Hasselt of Geel. Kijk op vankalsterbadkamerrenovatie.nl wij weten echt alles van keukens. Grandom. Ook ik ben er weer. Anne en Daan straks ook. Ik breng het verhaal van Elise. Een luisteraar die de Facebook van haar overleden man plots ziet verdwijnen. Elke dag, voor twee.